Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een podcast over de definitie van kwaliteit. Dit keer praat Vasilis van Gemert met Hai Kranen... digitale verhalenverteller bij de Volkskrant. Van dit digitale verhaal bestaat ook een uitgeschreven versie... voor als je niet van geluid houdt. Super handig, maar helaas niet gratis. Mocht je in een gulle bui zijn en hier aan mee willen betalen... dan kan dat op patreon.com slash Vasilis. Hai en ik praten natuurlijk over creativiteit in digitale journalistiek. En we vragen ons af waarom er eigenlijk niet veel meer... echt digitale verhalen gepubliceerd worden. En natuurlijk hebben we het ook over verdienmodellen. En over goede voorbeelden. En over wat er in het onderwijs moet gebeuren. En we hebben het zelfs over e-mail. Maar zoals bijna altijd beginnen we met de vraag... wanneer is iets goed? Ja, dat is een, uh, is een lastige vraag, Vasilis. Yes. Wat, wat kwaliteit is. Yeah. Uh, het is ook, denk, moeilijk om daar niet op te antwoorden en allemaal een beetje open deuren en platitudes. Uh, de kwaliteit is volgens mij per definitie altijd een beetje uh, in the eye of the beholden. Oké, okay, ja. Yeah. Want ik denk wel dat ik, uh, nou ja, wat dat betreft, denk ik wel dat ik, dat, ik, dat ik ook wel een beetje herken wat jij zegt van dat je dat je eerst dacht van dat kwaliteit heel duidelijk was te definiëren... en dat je nu denkt van nou, um, het is wel wat subtieler... het is wel wat, wel wat, wel wat minder uh, duidelijk dan dat... en dat denk ik ook wel een beetje. Ja. Zou dat misschien een junior-senior ding zijn? Ja. Ik weet ook nog wel dat... Er is een, vooral in front-end development heb je een junior-probleem... en dat is dat geen enkele junior zichzelf een junior vindt. Mm -hmm. Omdat je al zo snel heb je resultaat... En zie je dat het werkt? Ik denk dat wat je ziet is... Uh, je hebt zo'n heel... Uh, een beetje zo'n flauw grafiekje. Van dat je zeg maar, ziet van hoe, hoe sterk je aan het stijgen bent met, uh, met, met je ervaring. En dat je... Je hebt zeg maar, je echte ervaring en je, de ervaring die je denkt dat je hebt. Oh ja, ja, ja, en dan zie je dat het een beetje zo gaat. Ja, ja, ja. ja dus dat, uh, met, dus dat, je, dat je vaak vrij vroeg in je carrière denkt dat je heel goed bent. Ja, precies. En dat je... Terwijl je relatief weinig ervaring hebt. Terwijl als je wat meer hebt, dan denk je juist dat je minder ervaring hebt. Yes, yes, yes. Terwijl ja, in, de, in, de, in de werkelijkheid staat dat natuurlijk gewoon gelijkmatig. Ja. Maar ik merk wel, want ik, ik ben nou... Um, nou ja, ik denk dat ik nou eens even kijk, bijna een jaar of twintig of zo zeg maar, gewoon echt websites maak. En al ja. zeker iets van, uh, nou ja, ik sinds ik denk een jaar of 12, ook echt zeg maar gewoon voor, de, gewoon voor mijn inkomen doe ik dat. Ja, okay. en... Dus oké, okay, dus je hebt echt ja, acht jaar lang gehobbied. Is dat hobbyen of gestudeerd ook? Nou, ik heb mijn eerste website gemaakt toen ik een jaar of 15 was, denk ik. Okay, ja. En ik ben in 2005 afgestudeerd aan de kunstacademie okay. en toen ben ik gaan, uh, gaan werken ja, ja, voor een ja. start-up. Dus ik maak nu over 12 jaar, uh, ben ik gewoon werkzaam. Ja. En ik denk wel dat ik heb gemerkt, is dat je inderdaad dat eigenlijk. Wat ik heel opvallend vind, is van hoe langer ik eigenlijk dingen maak, hoe eigenlijk hoe simpeler de dingen worden die je maakt. En hoe, en hoe. Ik denk eigenlijk volgens mij, ik denk wel eens volgens mij ligt uh, ervaring, ligt er voor mij niet in wat je wel doet, maar vooral wat je niet doet. Okay, yeah, yeah. De dingen die je laat liggen. Dat yeah. je denkt van, hè, omdat dat je merkt ook heel vaak als je met. Uh, met wat jongeren of wat jong, minder ervaren zou ik maar zeggen, want je hebt natuurlijk ook mensen die veel later instromen, of mensen ja, ja, ja, ja. die heel oud zijn en niks leren. Dat heb je ook. Maar wat zeggen, mensen die minder ervaren zijn. Wat je heel vaak merkt is als je daarmee praat, is dat ze um, problemen vaak heel moeilijk oplossen. Okay. En dat, je, dat ik heel vaak denk, als ik kijk wat ze doen, van ja, uh, ja die oplossing die jij nu verzonnen hebt, die is best wel goed. Maar dit heb ik ook wel eens geprobeerd en dit werkt niet op die manier. Ja, ja, ja. Okay, ja. Het gevaar daarvan is natuurlijk wel dat je, hè, dat zie je zeker in bepaalde beroepsgroepen, en dat zal ongetwijfeld ook in de, in de uh, webontwikkeling of überhaupt zeg maar, computertechniek zijn. Dat het gevaar daarvan is dat je op een gegeven moment denkt van oh, ik, ik, ik weet wel hoe dit moet, en dit is geen goede oplossing. Terwijl je ondertussen niet in de gaten hebt dat die oplossing een stuk verder gevorderd is ja. omdat die misschien was op het moment dat jij het. Dat is deed. natuurlijk met het web is het zo: dat verandert. Uh, browsers worden beter. Oplossingen die tien jaar geleden echt een slecht idee waren, kunnen nu gewoon een goed idee zijn. Ja. Dat zagen we natuurlijk met ronde hoekjes. Dat was een slecht ja. idee. En nu kan het een goed idee zijn, alleen niemand wil het meer. Ik, gebruik, ik heb vandaag nog ronde ja, ja. hoekjes gebruikt. Het is echt nog uh, ronde hoekjes. Ik gebruik heel vaak ronde uh, ja, uh, hoekjes om een cirkels te maken in VS. Uh, ja, uh, dat uh, is. dat uh, is heel fijn. Yeah. Dat was ooit, was dat heel moeilijk? Ja. Nee, nou, inderdaad. Het, het, het, het simpeler maken van uh, interfaces, van dingen. ...omdat je het al weet. Dat dus gaat over ervaring. Ja, nou, ervaring is, is echt... Wat je, ...wat je niet doet. Ja, ja, ja. Okay. Dat je weet ja. van, nee, dit is niet de juiste oplossing voor dit probleem. Ja. Dit, is, dit kunnen we makkelijker doen of simpeler doen. En ook daar, is natuurlijk ook heel... Uh, ...subtiel, want er zijn zoveel... ...factoren die erbij komen kijken... ...van wanneer iets een goede oplossing is. Mm -hmm. Want, nou ja, hè, van, bedoel, bij het werk wat ik doe... ...moet je... Uh, ...moet ik heel snel dingen maken... Ik maak gemiddeld één website per week, vaak meer dan dat. Oh, gaaf zeggen. Dat dus, is toch te gek? Het is, dus, ja, het is heel leuk. Dus ik doe ontzettend veel. En, uh, dus ik denk wel dat ik andere oplossingen bedenk dan als ik, weet ik veel een half jaar zou hebben om dat ja. te ontwikkelen. Zeker, natuurlijk. Dus dan is ook de vraag: van ja, ja. wat is. Je kunt. Je hebt natuurlijk die. die het is een beetje zo'n zo zo management cliché. Dat je zo'n driehoek hebt. Omdat je zegt van je hebt uh, snel, goed en goedkoop. En kies er twee. Ja. Je kunt ze nooit alle drie tegelijkertijd hebben. Oh, ja, ja, en dat geldt ja, ja. ook denk ik heel sterk voor, uh, voor kwaliteit. Omdat ja. je kunt niet... Het, het, het is altijd een beetje het het, eh, het soort van het streven van je wil iets wat, wat, wat je en nu kan krijgen. En het kost niks. En toch is het super goed. Ja. Maar ja, en die dingen bestaan niet. Ja, maar je uh, maakt dus een ding in een week. En dan stel nou dat dan je soms, daar twee ja. weken voor zou hebben. Zou het dan beter worden? Of? Anders. Anders, ja, ja anders. ja je ja, ja. beter wordt. Dat is natuurlijk dezelfde vraag van dat je... Je moet ook een beetje weten van wanneer je kan stoppen. Ja. Wat wel lastig is, van soms heb ik wel eens... En dat gebeurt vrij vaak, is dat, ik, uh, dat er een deadline is. Want nou, die is er altijd bij een krant. Ja. En ik, dat dan wordt iets verschoven, wat ook heel vaak gebeurt. En dan opeens dan heb ik een beetje van... Ja, als ik dat een week geleden had geweten... Dan had, had ik het anders gedaan. Dus ja, ja, ja. Dan had ik, had ik waarschijnlijk meer tijd genomen... Om dingen wat mooier te maken of wat uitgebreider te doen... Ja. En om dan, als je eenmaal al begonnen bent met het idee van... oké, okay, dit moet zaterdag af. Ja. En dan blijkt er opeens, nee, het is, over, het is pas over een week. In plaats van aanstaande zaterdag. Dan is het heel moeilijk om nog terug te komen... en dan te bedenken van, nou, dan ga ik het toch nog uitgebreid doen. Maar eigenlijk heb je dan nog steeds maar een week, toch? Ja. ja als je dan toch dat andere idee wil veranderen. Maar die beperkingen zijn wel goed. Hè? Zeker zo'n korte deadline, dat is te gek. Ja. Dat kan je gewoon niet helemaal uitpakken. Dan ja. moet je... Keuzes maken. Nou ja, ik denk wel wat ook wel uitmaakt is van wat wij doen. Uh, ik weet niet precies hoe jij, hoe jij het voorbeeld doet van je podcast. Of je zegt maar eerst introducerende vragen, is dat dan later knipt of dat je. Ik doe maar wat doe me en wat. Ik knip niet. Dus dat. Uh... Oké, okay, dus, ik... dus, dus nou, mensen weten helemaal niet wat ik doe en wie ik ben en nee, dat soort dingen. Nee, nee, nee. Okay, dat is toch vanzelf achter. Oké, okay, dat, ja, dat is waar. Maar wat doe je dan? Oh, we <laughs> <laughs> ze hebben nu al vijftien te luisteren, Dat is voor een slap, ja. slap gesprek. Uh, ja ik maak, ik maak websites voor de volkskrant ja precies en dan specifiek en maakt... uh, uh, ja wat je dan digital storytelling noemt dus alle uh, eigenlijk alle sites voor de volkskrant uh, inhoudelijke journalistieke sites die niet de standaard uh, de tekstplaatjes uh, zijn wat je normaal de site treft ja precies dus dat zijn wel en dat zijn echt wel andere producties dan uh, bijvoorbeeld het klikken op een artikeltje op de homepage van de Volkskrant. Dus heel anders, ja. ja. Omdat je wat ik niet bouw, dat is de site. Nee. Wat ik bouw, dat zijn de ja losse producties. Dus alles wat ik ook bouw, dat zijn allemaal als gesteld van de dingen. ...er zit geen overkoepelende systeem omheen. Het zijn allemaal gewoon one-offs in feite. Ja. ja, en dat is echt super interessant, want je wat je. Oké, okay, journalistiek was eeuwenlang schrijven van stukjes, toch? Simpel gezegd, voor een krant. Ja. En toen kwamen er natuurlijk ook magazines, die waren iets rijker aan ervaring. Dus er zaten er misschien foto's bij, maar veel verder dan dat ging het niet. En als je dan kijkt naar eigenlijk kranten op het uh, journalistiek online... over het algemeen is dat nog steeds hetzelfde. Dat is een stukje met eventueel een foto en misschien een videootje erbij. Dat is het. Maar nou, wat jij doet, jij voegt daar ook nog de laag interactie aan toe, toch? Klopt dat? Um, ja. Ja, ik vind, ik vind het altijd heel moeilijk om te beschrijven precies wat ik doe. Omdat het, ook al is het niet vaak wat ik doe. Ja. Want als je naar de dingen kijkt, denk je, oh ja. Maar om het zeg maar, in woorden uit te leggen, is dat best wel complex. Want heel vaak doe ik dat namelijk ook helemaal niet. Okay. Oh, ja. Wat ik ook wel eens doe, is gewoon een hele mooie website bouwen. Ja, ja, ja. Gewoon... Hele mooie verhalen die er heel mooi uitzien, waar geen enkele vorm van interactie in zit, behalve dat je kan scrollen en dingen kan bekijken. Okay, yeah, maar yeah. ik denk wat waar het volgens mij, ik denk waar de waarom de kern in zit van wat ik anders doe dan wat je meestal hebt bij een kant-of-site... is dat wij eigenlijk de uh, um, altijd uitgaan van de inhoud, van het artikel waar het over gaat, het thema. In plaats van dat je uitgaat van laten we zeggen, de beperkingen van het systeem waarin je werkt. Yeah. Want de beperkingen van het systeem die je hebt... Uh, en de grap is dat die beperkingen... Je zou zeggen, op internet kun je veel meer. Maar de grap is dat de beperkingen eigenlijk veel groter zijn digitaal... dan dat ze zijn op papier. Als je kijkt naar een krant... Um, uh, en zeker de Volkskrant is daar best wel, gaat daar best wel ver in. Um, weet je, Als je zo'n krant ziet op papier, dan denk je... Nou, het ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit. Je hebt een grid en je hebt... Koppen en zo. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat heel veel van die dingen die zijn niet helemaal niet elke dag hetzelfde zijn. En heel veel pagina's die zijn al niet, die zijn, die zijn lang niet altijd op dezelfde manier gespecieerd. Je hebt er graphics in die zijn elke dag anders, maar ook gewoon puur dingetjes. als van oké, okay, nou weet je soms staat opeens een kopje of een fotootje staat links in plaats van rechts omdat er anders geen ruimte was voor nog een extra subkopje of zo erbij. Oké, okay, dus eigenlijk de content management systemen zijn veel minder rigide voor papier dan voor ja. Ja. Uh, uh, voor, uh, het ja. Web. ja, als je content management systeem de DTP noemt die de krant opmaakt. Ja, precies. Dat is een persoon die dat doet. Dat is, ja, ja. is, dat is, dat is een persoon. Dat is natuurlijk wel een systeem. Je hebt wel mensen die werken in Quark of in InDesign. En je hebt ja. een drukker die dingen doet. Ja. Ja. Maar het, uh, laten we zeggen, het bepalen van wat moet waar komen op de pagina is een handmatig proces. Oké, okay, wauw. Yeah, yeah, yeah. En dat is ook echt wel iets waar ik uh, waar je niet bij stilstaat... Is dat, uh, dat dat ook betekent dat je heel vrij bent in wat je kan doen. Ja. Dus een, hè, dat is, vinden de vormgevers niet altijd leuk. Maar een hoofdredacteur kan zeggen, we gaan de pagina omgooien. Helemaal omgooien. Een half uur voor de deadline. Ja, ja. En dat betekent misschien wel dat er ja, bijna van scratch... een compleet nieuwe pagina wordt gemaakt. Uh, hè, en dat, of of hè, wat je ook wel eens hebt, dat is als een groot nieuws... dat de, dat de persen worden gestopt. Ja, uh, uh, uh. Dan wordt er ook nog heel snel iets veranderd aan de, aan de, aan de vormgeving. En dat kan... Nou ja, dat kan eigenlijk uh. kun je er alles doen wat je wil. Ja. Ja, en dus eigenlijk zijn de CMS'en een te beperkende factor. Ja, vind ik wel. Ja, en dat is ook iets... Maar daar sta je ook buiten. Je staat buiten het CMS van de Volkskrant, Ja, toch? en dat is ook omdat het, uh, dat het heel moeilijk is om binnen het CMS de dingen te doen die wij doen. Dat ja, kan eigenlijk nou, dat kan bijna, wij, bijna niet. Nee. Ik kan maar CMS'en online... Web-CMS'en zijn daar ook niet op ingericht. Die zijn er ja. niet voor gemaakt. Ja, ik denk altijd, ik denk altijd maar... Ik zeg ook eens, als mensen het hebben over CMS, Dan heb ik altijd zoiets van... Volgens mij, als je een CMS kiest... Dan moet je het minst slechte CMS kiezen. Ja. Want er zijn geen goede CMS'en. En ik heb echt... Ja, bijvoorbeeld, ik had laatst nog een gesprek met iemand die, die werkte bij de VPRO... En die gebruikte Magnolia. Wat best een goed CMS' is vergeleken met uh, bijvoorbeeld wat de, wat, de, wat de Volkskrant gebruikt. Uh, en die zei, oh, alles is CMS. En ik zei, nou, Magnolia ja, is een van de minder slechte CMS's die er is. <laughs> en dat geldt echt als je ook kijkt naar, weet je, wat, wat, wat heb je nou aan CMS? En? Je hebt, uh, weet je wel, Wordpress of Drupal of uh, noem maar op. Ja, het is allemaal heel erg. Het gaat allemaal uit van, oké, okay, je hebt een pagina met tekst en plaatjes. Het gaat niet uit van, je wil een pagina opmaken. Ja. En dat snap ik wel, want dat is ook logisch. Maar het is heel ja, beperkt niet goed. genoeg is het dus in magazinewereld en in krantenwereld dus helemaal niet zo logisch. Ja. Daar wil je dus wel handmatig die dingen opmaken. En ja. wil je dus wel die vrijheid. En is het dan een toolingprobleem? Zijn de tools voor, om dat op het web te doen? Zijn die te ingewikkeld? Of zijn die gewoon nog niet ontwikkeld? Ja, ik denk alles wat je zegt. Okay. En ik denk wel... Nou, als je het hebt over kwaliteit. Ik denk dat... Uh, hè, van, wij zijn De volgende is een kwaliteitskrant. En een van de redenen waarom het een kwaliteitskrant is... is omdat er gewoon heel veel mensen, mankracht... Uh, ...wordt besteed aan het mooi opmaken van de pagina's. Dat is echt te zitten... Als okay, je kijkt, ja, ja. kijkt naar van, van hoe een krant wordt gemaakt op papier... Uh, er zitten s'avonds misschien wel zes of zeven mensen te werken... ...gewoon puur aan hoe de krant er op papier uitziet. Mm -hmm. En nou, hoeveel mensen zitten er elke avond c C6 te tikken voor uh, de website? Ja, nul. Mm -hmm. er, er, er zijn wel redacteuren die bezig zijn met, met de stukken op te maken... ...maar dat is puur de content vullen ja. binnen de regels die er zijn van het CMS. dat, dat is niet een pagina opnieuw ontwerpen. Nee, nee, nee. En dat zijn ook een beetje willekeurige beperkingen over het algemeen. Ja, en dat komt ook. En dat is denk ik heel, uh, denk ik ook waar wij echt een hele heel andere manier van werken hebben... bij wat, wat ik doe bij Cosmedia vergeleken bij, uh, bij veel CMS'en. Dat Wij zijn altijd bezig met de inhoud. We hebben ja. van als ik een, een special, zoals wij die dingen dan noemen, maak... Uh, dan heb ik over het algemeen heb ik de tekst, of ik heb daar een opzet voor. Ik heb afbeeldingen. En ik ga op basis, hè, samen met, met, uh, met onze vormgever, gaan we samen bedenken, hoe moet dit eruit zien? Maar als jij een CMS ontwerpt, en je ontwerpt, laten we het even iets breder zeggen, je ontwerpt een website, ja, dan zit je vaak te werken met tekst, want je weet niet wat voor tekst erin ja, staat, want, want die ja, moet ja, nog komen. Ja, ja, ja. En dat is heel raar, want dan ga je dus denken van die hele vage algemene de ja, Ik denk dat wij een... een kolompagina column columnpagina moeten hebben. Want we hebben columns. Hoe ziet een columnpagina uit? Ja, ja, uh, ja. Misschien moet de tekst dan wet, want het is een column ja. of zo. Dus dan krijg je van die hele rare uh, Maar misschien soort... krijgen we nu ook wel, als je kijkt naar CSS... hoe dat aan het veranderen is. Misschien komen we er nu dankzij CSS. Bijvoorbeeld Grid Layout, wat een nieuwe module is... die ineens in heel veel browsers zit. Misschien geeft dat ons weer de tooling om flexibelere... In elk geval layouts te gaan maken en dat je dus vanuit een CMS ook settings kunt aanbieden. Hmm. Om... Ik weet het niet hoor. Nee, ik zie dat niet gebeuren, omdat ik, ik denk eerlijk gezegd, dat wat ik nu kan, een CSS, ja. dat is al honderd keer zoveel als wat je in het CMS kan. Ja, ja, ja. En gewoon pure basis van jezelf. We hebben gewoon specialistische. Webvormgevers ja. nodig. Ja. Die op redacties zitten ja. en helpen samen met journalisten om daar een goed ja. stuk van te maken. Precies. Okay. Ja. Dat hebben we en dat gebeurt weinig. Dat gebeurt heel weinig. Ja. Ja, sterk. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Uh, dat heeft te maken met een ontzettend gebrek aan goede mensen. En omdat okay. uh, over het algemeen mensen die ook maar een beetje kunnen programmeren, vaak voor heel veel geld worden weggesnijden door zeg maar de, de, de bol.coms en de boekings.com van deze wereld. Ja. Uh, en, en, hè, uh, ja, goed voor them, zou ik maar zeggen. Maar het is, het is echt een groot probleem dat het heel moeilijk is... ...om mensen te vinden die... ...het is een hele rare combinatie die je moet hebben. Je moet mensen hebben die en kunnen programmeren... Ja. ...dus technisch zijn, maar die ook... Uh, ...iets snappen van journalistiek... ...of snappen van tekst. Mm -hmm. Want als jij... Hè, ...wat natuurlijk een beetje cliché is, maar wel ergens op gebaseerd... Zeg maar, ontwikkelaars hebt die... Uh, ...iets bouwen en dingen super letterlijk interpreteren... ...en niet kijken waar het eigenlijk voor bedoeld is... ...ja, ja. ja dan heb je... Bij de meeste bedrijven een groot probleem. Maar bij een krant heb je een heel groot probleem. Want als jij niet snapt waar de tekst over gaat. Ja, ja, ja. Als jij niet weet dat... Ja, Daar gaat het over. ja, ja. ja. Oké, okay, en ze moeten natuurlijk creatief zijn. Dus je hebt ook nog eens creatieve developers nodig. Ja. Want er moet iets ja. unieks uitkomen wat, wat past bij de tekst. En, en wat ik ook nog... Want je, je gaf een mooi voorbeeld laatst. Toen gaf je hier een presentatie. En toen had je het over de... de, de, de, de Trumpenator of zo. De VoteWiser. Uh, vote ja, en wat ik daar zo ontzettend mooi aan vond... was dat je daar had gezegd... oké, okay, nee, uh, uh, doordat we nu eigenlijk die... nou, het idee is vaak... ik heb een idee van een stuk... dan schrijf ik een stuk... en dan maken we er een long read van... en dan doen we foto's bij... en, dan, en wat ik daarvan vind... dat is natuurlijk hetzelfde als... in principe als een oud krantenartikel. Maar jij zei nee, we maken er een game van. Toch? Of dat, dat kwam ja, het, het was een soort van stemwijzer ja, ik Alleen de enige mogelijke uitkomst was Donald Trump. Ja, precies. Ik krijg, het, maar je krijgt een datum waarop jij uh, dikst bij de stellingen staat van Trump... dat hij nogal uh, de neiging heeft om te flipfloppen in, ja. in zijn mening. Ja, precies. Een fantastisch ding. Maar een, een, eigenlijk een ontzettend nieuwe manier van journalistiek. Dit had niet gekund in een boek. Dit had niet gekund in een, uh, in een magazine. Dit had niet gekund in een krant. Dit is echt iets wat... Uh, ...native is aan digitaal. En oh, werkt... Nou ja, ook je zo natuurlijk. Uh, dit op papier kun je dat ook wel doen. Je doet heel veel vragen en dan maak je een grafiekje... ...waarin je dingen kan berekenen of zo. Alleen ja. het is heel onpraktisch, het is heel onhandig. Het werkt gewoon niet. Het, het, het, het, het, het, het werkt, maar het is vrij... Ja. En dan, complex, dan heb je dus ja. die, die, die laag interactie bedoel ik daarmee. Hè? Dat je door interactie toe te voegen... ...als laag, wat natuurlijk een eigenschap is van computers... ...kan je ineens hele nieuwe vormen van journalistiek gaan doen in plaats van dat het een serieus lang stuk werd... Mm -hmm. een beetje een grinnikend lang stuk had ook gekund natuurlijk... maar in elk geval weer een lang mm -hmm. stuk Weet ja. het iets heel anders. Wil ja. je dat meer van dat soort producties? Of zijn die moeilijk te vinden? Of? Nee, ik denk wel dat dat wel is wat we, wat we heel veel proberen. Is wel, van, je probeert wel te denken van hoe kun je het nou anders doen dan normaal. Maar ik denk wel wat ik ook wel echt bij de volgende heb geleerd is dat... Er is al hè, van, van heel vaak als het gaat over digital storytelling en over interactieve verhalen, dan denken mensen vaak aan van die enorme, complexe producties met die dan een soort van de magnum opus zijn, zeg maar een beetje de, de, de, de Citizen Kane of de, de wat is het nou die, die documentaire reeks van acht delen over O.G. Simpson, yeah. dat, maar dan op het web. Ja, yeah, yeah, yeah. snowstorm of zo. Ja, dat ja, zo, ja, ja, snowfall, ja. dat, snowfall, dat. Ja. precies ja. van die enorme producties. Ja. Maar ja, weet je, doel, de krant heb je af en toe wel eens een stuk wat meer dan een paar pagina's is, maar meestal zijn het niet zo'n grote stukken. En een spread, ja, ja, ja. dat is al heel wat, hè? dus ja. dat is een spread is dus twee pagina's in een krant. Ja. Um, en daar kun je ook nog heel veel... Ik denk dat je daar nog het meeste mee kan winnen. Ja, ja, ja. Want, uh, ja, kijk, hè, van, van mijn, mijn chef zegt altijd... Uh, we zijn een uitgever van kranten, niet van romans. Ja, ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel geldt voor de webproductie die we maken... En juist wat wij proberen te doen... is juist niet de enorme hè, monumenten, uh, zoals we dat dan noemen, te maken... maar juist ook de, de kleine dingen. En dat kan ja. vaak in gewoon een simpele dingen zitten. Van, uh, dat, je, nou ja, dat je bijvoorbeeld een longlead maakt... en daar gewoon een mooie vormgeving bij maakt. En misschien dat je daar kleine, uh, uh, ja, mooie elementen in maakt. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een, een keer een longlead gedaan... over uh, een van onze journalisten die al een stuk geschreven... over haar uh, buurvrouw die was overleden. En ze kende die vrouw eigenlijk helemaal niet. Dus ze ah, ja. heeft daar toen onderzoek naar gedaan... En het enige wat we hebben gedaan is dat mooie vormgeven. En we hebben gifjes laten maken op basis van foto's die gemaakt zijn van het huis van die mevrouw. En die zijn geanimeerd. Mm -hmm. Ja, dat kun je niet in de krant doen. Nee. Dit is een klein detail, maar het is ja. juist, zeg maar, precies dat, dat, dat, dat extra beetje... waardoor het net dat iets meer, ja. cachet, net, niet net iets meer, ja, gewoon mooiheid krijgt ja, ja, ja, ja. In, de, in de vorm. Ja, ja. oké, okay. ja. Dus het gaat ook over die aantrekkelijkheid. Ik vind dat ding van Trump zo goed. En da daar zit ik ook wel over te denken. Van de, da da dat is toch een andere manier van denken. Dat is een andere manier van verhalen vertellen. Dan de, de, de normale manier van mm -hmm. verhalen vertellen. En, hebben we daar misschien ook weer andere soorten mensen voor nodig? Dat interactie is namelijk niet iets wat je leert op een school van journalistiek. Nee, en dat is wel jammer, vind ik. Want ik heb het gevoel, want ik, ik, ik praat vrij veel met mensen, zeg maar... die uh, bijvoorbeeld uh, inderdaad journalistiek uh, geven. Of juist mensen, hè, ik bedoel, aan jouw kant... die, die, uh, die bij CMD-achtige opleidingen zitten. Ja. Ja, en je merkt gewoon dat er zo'n ontzettende disconnect is... tussen uh, mensen die technisch zijn en mensen die dat niet zijn. En juist bij jonge mensen, dat vind ik heel, heel, uh, heel jammer eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb heel vaak, uh, dan praat ik met, met jonge journalisten... die dan zeggen van, ja, bij ons op school werd er over digitale journalistiek een beetje gedaan... alsof het, ja, ja, zo van, ja, van dat is moeilijk en ingewikkeld. En, en iedereen wil toch eigenlijk gewoon het liefst gewoon een stuk op papier schrijven... van 500 woorden voor een grote krant of voor een tijdschrift. Terwijl, ja, ik zou zeggen, van, zeker als je een beetje geld wil verdienen... dan is dat misschien niet de meest volle hand liggende nee. uh, carrièrepad. Nee. Dus dat is heel raar. Dat blijkbaar dus zelfs jonge mensen zoiets hebben van ja, digitaal. Terwijl ze de hele dag op het telefoon zitten te kijken, de hele dag alleen maar digitaal nieuws consumeren, dat dus ze toch liefst schrijven voor papier. Maar zien ze daar dan misschien geen toekomst in? Is dat het misschien dat, dat er. Nee, daar is geen droog brood mee te verdienen. Want wat is er nou mee te verdienen met digitaal? Het is toch ook hartstikke lastig om daar geld mee te verdienen, toch? Ja, het is ook al lastig om geld te verdienen met, met, met papier. Ja, ja natuurlijk. Ja, het, is ook zo, ja, <laughs> het is in het algemeen moeilijk om, om geld te verdienen met journalistiek. Met journalistiek, ja. ja. Ja. En nu helemaal, want het is natuurlijk gratis geworden. Ja. ja. In de ervaring van mensen ja. is het gratis geworden. Ja. Ja. ja. Heb je daar een uh, remedie tegen? Of, uh... tegen, <laughs> tegen hoe we... Uh, nou ja, kijk, ik denk het, het, is een, het is een complex probleem. En ik denk ook dat, um, dat je ziet ook wel dat er heel erg de neiging is om te denken van nou we gaan uh, de kip met de gouden eieren bedenken. Dus, en dat moet dan zijn video of dat is, uh, weet ik veel, uh, uh, iets anders. Maar ja, ik denk het is een complex probleem met heel veel facetten. Ik denk eerlijk gezegd de, de meest... In ieder geval voor kwaliteitsjournalistiek. Dus dan heb ik het he, echt over de Volkskrant. Of over uh, trouwen of het NRC. Ik denk gewoon dat abonnementsmodellen het meest van de liggende zijn. Ja, ja. Omdat ik ook denk van, uh, van... Er wordt ook best wel wat verdiend met advertenties. Maar nou ja, ik, ik ben persoonlijk van mening dat dat, dat, dat uh, wordt steeds moeilijker wordt. En nou ja, als ik ook kijk af en toe van hoe slecht advertenties zijn... Qua techniek en qua uh, gevaren die je kan krijgen. Gevaarlijk is het ook. Hè? Dus, zou je... Zou je... Dus ik vind dat je, je zou een ad act moeten gebruiken, anders ben je gevaarlijk. Nou ja, dat kan, dat, ja. ik, ik snap heel goed dat mensen dat doen. Maar ja, weet je, het is wel het probleem natuurlijk voor ons dat het wel geld oplevert. Ja. En uh, dat als we advertenties allemaal van de site af zouden gooien, dan moeten we mensen ontslaan. En dan hebben we minder, hebben minder goede kans. zo, zo ja. simpel is het. Ja. Um, maar ik denk wel dat op termijn, uh, en je ziet ook wel dat bijvoorbeeld een krant dat Senior Times toe beweegt, denk ik gewoon dat je naar een model toe moet waarin mensen gewoon een aantal euro per maand betalen... om uh, ongelimenteerd uh, gewoon een krant te kunnen nee, lezen. de Guardian doet dat. Nou, nee, die vraagt vrij blijvend om geld, mm -hmm. toch? Ja. Uh, de correspondent natuurlijk, ja, ja. Ja, die doet het best goed volgens mij. Mm -hmm. uh, dat is ook wel interessant dat dat lukt. Ja, goed, ik denk dat de correspondent heeft een enorm voordeel... dat zij geen, uh, geen papieren krant hoeven te maken elke dag... Ja. Dat is, een, dat is ze hebben geen legacy uh, met, met nog een model waar ze ook nog geld mee verdienen. Want ja. hè, bedoel, van de krant op papier verdienen we ook nog wel de geld aan. er ja, ja, ja. wordt ook nog veel gelezen. Er wordt ook nog veel gelezen. En dat, het is ook, uh, de oplage stijgt zelfs nog steeds. Ja, dus dat is ook, ja, een wonder. Dus ik geloof dat de volgens mij de enige krant is die dat heeft in Nederland. Dat ook echt wonderlijk is. Maar, uh, dus het is nog steeds een inkomstenbron. Ja. En dus ook daar, ja, weet je, het is, het is zeg maar niet zo simpel als zeggen van nou, we gaan alleen nog maar digitaal of we gaan alleen nog maar. Uh, eigenlijk wat het ook zegt, hè, wat je nu zegt, de kranten, oké, okay, er zijn minder mensen kranten gaan lezen dan tien jaar geleden en zeker twintig jaar geleden, dat is gewoon te zien, maar het is niet de, de, de dood van kranten, misschien is die er toch nog niet, misschien, van papieren kranten heb ik het over, hè? Nee, ik denk niet dat. Maar ja, ik vind het ook een beetje zo'n zo cliché. Mensen dachten ook van toen de televisie kwam, nou, met radio is het gedaan. Ja, ja, ja, Mensen dachten ja, ja, ja. toen, uh, inderdaad, toen de er, toen er, toen, toen, toen televisie kwam, nou, die bioscopen gaan allemaal dicht uh, ja. binnen de kortste keren. Zeker. Ja, hetzelfde geldt ook, denk ja. ik, denk ik ook voor kranten. Ja, kranten op papier zullen eigenlijk wel blijven staan. maar ze zullen veranderen, net zoals ja. dat ze dat altijd al gedaan hebben. Ja, ja precies, ja. Ja, dat geldt ook ook de, toen de iPad kwam. Nou, nu is het afgelopen met computers, met desktop -computers. Ja, maar dat is ook niet zo. Nee. Dus, dus, dus alleen, het, het verandert wel. Ja, precies. Er komt iets bij, is het vaak ook, toch? Ja. En zeker in het gebied, ja. En, uh, oké, okay, dus, ja, dus die legacy is lastig voor de Volkskrant. Ja, tuurlijk. Ja, dus ja. het is een, dus natuurlijk het... Het liefst zou je natuurlijk eigenlijk helemaal opnieuw willen beginnen... en alleen maar volledig digitaal denken. Maar ja, dat, dat kan gewoon niet als je nog steeds elke dag een papieren krant ja. maken. Dus je moet daar op de een of andere manier... moet je dat in je model... Maar jij zit dus in een afdeling die eigenlijk los staat van de papieren krant, is dat zo? Nou, niet helemaal. Want ik denk... Uh, kijk, de dingen die we maken... zijn altijd dingen die alleen maar digitaal zijn. Ja, maar ff. ik merk wel degelijk dat wij... Uh, en dat vind ik ook wel goed in de Volkskrant. Uh, ik heb ook wel begrepen dat dat bij andere kanten... wel anders is. Van, we hebben dus echt... Ik denk zeker toen we begonnen... wat inmiddels, nou, ik denk anderhalf jaar geleden dus nu, nu is... dus is nog niet eens heel lang geleden... Nee was er wel een beetje de angst van dat wij, nou ja, weet je wel... Oh, het lab, die rare nu in de hoek die moeilijke dingen doen of zo. Ja. Maar dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd. Dat vind ik heel uh, frappant, dat mensen ons uh, heel erg weten te vinden... heel erg graag met ons willen samenwerken. Okay, ja. En dat het ook wel eens bij de kant op gaat. Van, we hebben ook wel eens producties uh, gemaakt waar wij de initiator waren... en waar een journalist vervolgens een stuk bij heeft geschreven. Ja, uh, dus het kan ook bij de kant op gaan. Ja, uh, uh. Ik bedoel, het gebeurt... Moet ik moet wel eerlijk gezegd zeggen, meestal andersom. Dus meestal is het dat een stuk in de krant komt en wij daar iets mee doen. Ah, oké. Okay. Ja, maar andersom gebeurt het gebeurt ook, ook steeds ja, ja. vaker. En uh, dat is ook wel, ja, vind ik ook, ook wel heel tof. Ja, zou daar zeggen. zou je natuurlijk naartoe willen, toch? Dat ja. ze komen, hé, hey, we hebben nu een idee. En eigenlijk zou dit digitaal moeten. Nou ja, en dat, dat gebeurt ook wel hoor. En ja. het is vaak nog. Uh, het gebeurt nog steeds wel heel vaak dat het is van kunnen jullie een filmpje maken over X in plaats van ik heb dit thema en kunnen we daar naar kijken wat de beste vorm voor is. Maar goed, dat, ja. dat is ook een kwestie van tijd. Ja. Maar je maakt zeker bij, we hebben een aantal journalisten waar we vaker dingen mee hebben samengedaan. Dus we doen uh, vrij regelmatig wetenschapsvideo's met Maarten Keulemans, dus een wetenschapsredacteur. Ja. En die komt ook heel vaak gewoon met ideeën binnen van, goh uh, zullen we dit eens gaan doen of wat vinden jullie hiervan? Dus uh, dat is wel heel tof. En moet er dan iets gebeuren in het onderwijs... zodat er meer mensen komen die dit soort dingen kunnen? Want uh, de, je zegt dat daar echt een groot gebrek aan is. Ja. Dus... Uh, nou ja, ik het denk is wel, een manier ja. van... Dus je moet goed zijn in content... goed zijn in vormgeving, denk ik. En in techniek. Mm -hmm. dat is natuurlijk best een, het is op zich wel een CMD-profiel... maar mm -hmm. over het algemeen zie je toch... dat CMD's hier in Amsterdam... wel een soort van specialisme kiezen... En er zijn per jaar echt een paar multitalenten ja. waar ook weer heel veel vraag naar is. Ja, het is, uh, het is echt wel lastig. Want ik denk dat uh, de beste, uh, hè, van, kijk, van klassiek werkt het zo volgens mij van dat mensen heel duidelijk een afgebakend beroep hebben mm -hmm. hè, binnen, binnen de krantentak. En dat het echt een, een soort van uh, ketentje is. van Oké, okay, je bent DTP'er, jij gaat het stuk binnen, je gaat het opmaken en dan gaat het door naar de drukker of naar de zetter... of weet ik veel, wat er ja. allemaal nog meer van dingen moeten gebeuren. Maar ik zie bij ons dat wij echt... Um, van Iedereen heeft natuurlijk wel een eigen professie. Maar die, laten we zeggen, die, die schotten uh, tussen de verschillende disciplines... Zijn, zijn bij ons veel kleiner en veel lager dan dat dat bij de papierenkrant is. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, ja, we hebben heel vaak uh, weet ik veel discussie bijvoorbeeld over video's. Ja, dat doe ik ook wel mee. Terwijl ik ben, ik, ik ben geen videomaker. Ik ben, nee. ik ben, ik ben uh, webontwikkelaar. Ja. Uh, maar ik denk juist omdat je vanuit heel veel verschillende hoeken... en disciplines zeg maar, hetzelfde onderwerp behandelt... daardoor wordt het eindproduct vaak beter. Uh, okay. Omdat je dan niet maar met één blik naar kijkt. En dus ja, ik, ik, ik zou hopen dat die mensen... Uh, dat, dat, dat dat wordt stimuleerd vanuit, vanuit uh, de opleidingen. Okay. En wat, waarom breekt het aan kennis aan als je nu kijkt? Dus je, de, de, de, de profielen um... die je ziet, de mensen die je rond ziet lopen... Nou, ik, wat ik grappig vind is dat eigenlijk... als ik kijk naar wat wij aan stagiairs hebben gehad, bijvoorbeeld... dan ben ik, eigenlijk ben ik, daar, ben ik daar eigenlijk heel erg positief over. We hebben een aantal hele goede stagiairs. En, en nog steeds ook mensen die ook nou voor ons uh, zelfs uh, ja, echt, echt zijn gaan freelancen. Uh, en ja, dat zijn precies de mensen eigenlijk die ik zou graag zo willen hebben. Dat zijn mensen die kunnen... He, dat zijn niet per se mensen die en kunnen programmeren en designen en, en schrijven. Want die mensen bestaan niet, zeg maar. Maar ja, ja. het zijn wel mensen die gewoon kunnen meedenken. Of mensen die niet bang zijn om een keer in een terminal iets te tikken. Of niet bang zijn om een keer misschien eens, weet ik veel, een, een, een HTML-tag ergens in te zetten of zo. En dat is al, is al heel wat. Ja. Um, maar ik denk ook waar het vaak misgaat is dat ik ook vanuit de, het onderwijs een soort van... Ja, toch een soort van bureaucratische onwil of zo tref. Dat het allemaal heel moeilijk en heel ingewikkeld is. En dat het okay. toch allemaal... Oh, dat willen we eigenlijk liever niet. En het, ja, het is heel raar hoe dat, hoe dat werkt. Okay. Dus laat ik zeggen van heel vaak... Uh, de individuele gevallen willen, die vinden ons vaak wel. Maar ja. als het wat gaat om het structurelere samenwerken... dan verzandt het heel vaak in... Uh, gewoon oh, een uh, gedoe. Ja, ja, ja, ja. ja nou, het is natuurlijk... Eh, Je bent gewend om producties van een week op te leveren. Wij zijn in het onderwijs gewend om producties van ja. een jaar of twee jaar op mm -hmm. te leveren. Want zolang duurt het voordat een vak gegeven is mm -hmm. of zo. Uh, ja, dus dat is inderdaad van een andere tijdspan. Ja, ja. Misschien dat het daardoor komt. Uh, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Nou ja, ik, ik merk wel, en dat is ook iets wat ik gewoon wel vaker heb gemeten... en wat ik ook wel vaak hoor van, van veel mensen uit, uit, uh, uit het onderwijs... is dat er nou ja, gewoon bij heel veel onderwijsinstellingen niet echt wordt nagedacht... over uh, hoe dingen in het bedrijfsleven of gewoon in de echte wereld er aan toe gaan. Ja. En ja, ik denk wat dat betreft, hè, van er mag best wel wat zakelijker worden nagedacht. Niet in de trant van we moeten geld gaan verdienen... maar wel van uh, hoe kunnen we nou het beste ervoor zorgen dat onze leerlingen... Uh, het bedrijfsleven in kunnen, in kunnen komen. Dit is een punt, maar daar kom je eigenlijk op hetzelfde als waar ik mee, uh, waar deze podcast over gaat, wat is kwaliteit? En mm -hmm. bijna elk bedrijf zegt wat anders. Jullie ja. moeten gewoon ja. dit soort mensen <laughs> opleveren. Nee, je moet gewoon ja. Ja, ja, ja, ja. creatieve journalisten ja. die mm. goed kunnen programmeren opleveren. Of ja, <laughs> ja, ja. weet je wel. Dat ja. is het. En iedereen heeft wel wat anders. En bovendien vind ik, en ik luister daarnaar... ...ik vind dat heel erg interessant, dat wil mm -hmm. ik ook weten... Mm -hmm. ...maar op hetzelfde moment heb ik ook zoiets... ...als ik kijk naar heel veel bedrijven... ...er zijn uitzonderingen, hè? Ik vind dat, wat jullie doen vind ik echt te gek... ...en er zijn meerdere bedrijven die fantastische dingen doen... ...maar over het algemeen vind ik het niveau niet zo hoog. Dus als, mm -hmm. ik, kijk naar, en als ik kijk naar de eisen die er gesteld worden vanuit het bedrijfsleven... ...dan denk ik, nou, ik leg mijn lat graag iets hoger... Dus ik wil graag meer ambitie. Um, en natuurlijk, dat komt ook doordat... Er, er zijn gewoon bepaalde beperkingen. Zeker bureaus, die hebben te maken met... onwelwillende klanten, bijvoorbeeld. Of die hebben te maken met... Uh, lage budgetten mm -hmm. of... Uh, onrealistische deadlines, dat soort gekke dingen. Waardoor... Uh, er eigenlijk minder geleverd wordt. En ook andere dingen verwacht worden... dan wat ik denk. Uh, dus ja, dat is een inter interessant punt. Dus ja, ik luister, maar... Uh, ik weet niet of, of we daar letterlijk uh, op in moeten gaan. Maar in dit geval, waarvan je denkt van digitale journalistiek... ...ik heb het idee dat daar echt wat ontbreekt. En dat we daar wel een actieve rol in zouden kunnen spelen. Ook met andere opleidingen die... Uh... Ja, ik, ik denk zeker van... Hè, en, ik bedoel, op zich je hebt natuurlijk gelijk... En... Ik, denk, ik vergeet ook wel eens dat ja, de volgende stuk natuurlijk wel de plek... waar heel veel journalisten graag willen werken. Dus dat zijn ook vaak de mensen die het aller... de, de, de meeste ambitie hebben ja. en het hartstikke eraan trekken. Um, maar ik denk bijvoorbeeld... Nou ja, als je kijkt naar regionale journalistiek... Ja, daar is het nog veel harder nodig dat daar echt wordt geïnnoveerd. want daar gewoon zo ontzettend veel... Uh, Heel veel, heel veel, zeg maar. zeker wat, wat kleinere gemeenten, Ze hebben niet meer een eigen krant. Daar ja, wordt, wordt geen onafhankelijke journalistiek meer bedreven. Ja, ja. Terwijl er af en toe best wel belangrijke dingen kunnen gebeuren. Juist, zeg maar, weet je wel, buiten de vier grote steden. Uh, en ik denk juist dat je daar met digitale initiatieven veel verder zou kunnen komen... dan, dan met de ouderwetse gedrukte kranten waar mensen een op moeten en hebben. Zou dat dan misschien meer op een wiki-achtige manier moeten gebeuren? Zouden dat, dat soort dingen kunnen werken? Hmm. Ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen... waarom zou één journalist een stuk moeten schrijven? En waarom zou het niet gemeenschappelijk... Ja, ja, zou ja. je een soort van regionale, Wikipedia-achtige nieuws... Ja, ik, ik, ik... ik verzin maar wat, hoor. Maar je... Nou, ja, ik vind het wel interessant. Maar ik denk wel bij... Ik heb ook vrij veel gedaan voor Wikipedia als, als, mm -hmm. als vrijwilliger En uh, ik merk wel dat... Dat, dat, inderdaad, dat, ik heb dat, dat, dat heel vaak inderdaad, uh, dat idee voorbij horen komen. Zeg maar, van Of je daar zo'n zo structuur op zou kunnen toepassen. Maar ik denk wel dat de Wikistructuur zich per definitie heel goed leent voor... Laten we zeggen, uh, echt, ja, noem je dat, non-fictie, informatie. Mm -hmm. Zeg maar gewoon, ja, echt encyclopedische kennis. Daar ja. gaat het, maar juist voor nieuws heb je toch eigenlijk wel vaak gewoon iemand nodig... heb je gewoon vaak toch wel één, misschien twee personen nodig... die zich er echt aan vastbijten. Ja, eh, eh, en dat is echt iets... net zoals dat niet iedereen goed is in het schrijven van enschopelische artikelen... daar vergissen mensen zich ook wel zin, heb ik gemerkt. Ja, ja, ja, ja. uh, heb je ook niet zoveel mensen die echt goed zijn in een, een journalistiek stuk schrijven? Dat kan dat zelf ook helemaal niet ik bedoel. Nee. Maar de, ja, die noodzaak is er natuurlijk, want, maar hoe doe je dat? Want die kranten zijn niet voor niks niet meer... Toch, die regionale kranten? Ja, nee, dat is ook zo. Ja, dus het, is een, het is een hele complexe vraag. Ja. Ja. Ik vind het nou wel fijn te zeggen van... Dan moet dat ja, veranderen, moet je, maar... Dan moet, moet veranderen. Fixen, dat, nou. weet ik, dat, dat, ja. weet, dat weet ik niet. Nee. Oké. Nee, uh, nee. nee, nee. Oké. Okay. Okay. En uh, wat zijn de beste dingen die je de afgelopen tijd hebt gemaakt? Um... Ja, ik heb, ik heb de, eerste, de eerste twee maanden van het jaar thuis zitten omdat ik een gebroken schouder ja, had. natuurlijk. Ja, ja. Dus ik heb niet zoveel ja, ik heb, ik heb, gedaan. ik heb niks gedaan. Ik heb er <laughs> niet zoveel <laughs> gedaan. Maar uh, nou ja, het meest recente wat ik heb gedaan... of echt het grootste ding wat ik heb gedaan... dat was een, een, uh, een visualisatie van de Tweede Kamer... met verschillende kiesstelsels. Oké. Okay. Omdat je, die discussie komt heel vaak terug... Hè, van stel dat we een kiestrempel zouden ja, hebben... of ja. stel dat we een strikte stelsel hebben... naar Amerikaans of Brits of Duits model. Hoe zou, ja. dan, hè, hoe, hoe zou dat de politiek veranderen? Dus we hebben op basis daarvan een, een, een tool gemaakt waar je kan zien hoe de Kamer eruit zien met een kiesdrempel. Of stel dat je per provincie of per gemeente of per district zou gaan stemmen. Ja. En, uh, Super interessant. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Of viel het mee? Nou, ik vond het wel interessant. Ik denk als er één ding is wat ik echt daardoor wel echt heb gezien, is van dat uh, deze verkiezingen werden heel erg uitgelegd als van, het is, hè, Wilders heeft niet gewonnen of de populisten hebben niet gewonnen. Maar als je gaat kijken naar de data op het niveau van provincie en gemeenten... zie je vooral uh, dat links ontzettend heeft verloren en rechts heel erg heeft gewonnen. Okay, dat is ja. eigenlijk denk ik de, de, nog misschien wel een groter... eigenlijk een belangrijkere, uh, soort van uitkomst van deze verkiezingen dan dat andere. Want okay, je ja. ziet gewoon er zijn, als je, zeker als je het gaat vergelijken met vijf jaar geleden... Uh, de Partij van de Arbeid had uh, in, in nou, misschien wel een derde... tot misschien wel de helft van alle gemeenten was het de grootste partij... Bij deze verkiezingen is er geen enkele gemeente waar de Partij van de Arbeid de grootste gemeente is. Ja. De, de, grootste, um, de gemeente waar de Partij van de Arbeid zeg maar, relatief het grootste is geworden. Niet de grootste partij, maar relatief het grootste is Ter Terschelling. <laughs> Dat vond ik wel ja, ja, om, om, om te zien. Ja, ja. Maar je ziet gewoon, het overgrote deel is, is uh, VVD, CDA of, uh, of BVV. Dus, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, en dan zie je wel een paar van die clusters. Uh, GroenLinks uh, en D66. Maar het is, allemaal, alle, is alleen maar Randstad. Ja. En, en Randstad, uh, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. En de rest allemaal niet. Dus je ziet ook, als je dus bijvoorbeeld een kiesdrempel zou doen uh, van 10%, dat is wat Erdogan uh, uh, heeft in Turkije, Jesus. dan zou je een kamer met alleen maar PVV, uh, CDA en VVD en verder niks. Wow. <lacht> dus dat is, nou, op zich is dat ja, wel ja. iets wat ik, wat ik in ieder geval heel erg interessant vond, uh, waar ik er wel echt van heb geleerd, zeg ja, maar, ja. Van, door naar die data op een andere manier ja, te kijken. precies, ja. Wauw. En wat een inzicht geeft dat ook in andere landen, hè? Toch? Amerika, wat heel regionaal is. En, uh, toch? De per regio wordt daar bepaald. Ja, Amerika heeft een heel raar, of raar vergeleken met ons, een heel raar systeem. Omdat wat zij doen is dat je, je stemt eigenlijk per, per staat. Een staat is, ja, precies als een provincie, provincie hier. Ja. En je hebt daar in de meest in het principe... Uh, dat de winnaar die de meerderheid haalt, krijgt alle stemmen. Ja, ja, ja, dus dat precies, hebben we ja, ook ja. Zeg maar gesimuleerd in, in onze onze tool. En dan zie je bijvoorbeeld dat stel dat we dat zouden doen... Ja. Uh, dan zou ja, de VVD 100 zetels halen of zo in de Kamer. Omdat gewoon de meeste provincies is de VVD de grootste partij geworden ja, ja. En wat het zelfs, We En zelfs hadden een, een andere simulatie gemaakt waarin we, uh, zouden, waarin we keken van wat zou er nou gebeuren als je alle partijen zou verdelen in een linker- en een rechterblok. Dus dat je het op, op die manier optelt. Ja. En dan zie je dat, stel dat D66 een linkse partij zou dus, zijn, waar je niet over kan debatteren. Ja, ja, ja. Dan zou links geloof ik 30 zetels halen of zo. En stel dat D66 rechts zou zijn... dan zou links nul zetels halen in de Tweede Kamer. Ja? Ja. ja, dus, dus, nou ja dus dat zijn wel op zich... Uh, interessante dingen, vind ik. Ja, ja, ja wauw. Bizar. Daar is al vanaf... of daar, daar is... hier al vanaf en zeggen... allemaal zijn redenen... te bedenken waarom het een goed idee is, toch? Om, om al die om de om stel... verschillende stelsels te hebben? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Het is ja goed. Ja, kijk, er waren het, het ook al mensen die kritiek hadden en zeiden: van ja, maar dat is toch helemaal niet, dat kun je toch niet zo zeggen. Want stel dat dat kiesstelsel zo zou zijn, dan zouden we ook anders stemmen. Ja, uiteraard, dat is, is, is ook zelf. zo. Maar ik denk wel van ja, het, is in ieder geval, het, het toont wel aan van, van waar een soort van waar de trend heen gaat ja. ofzo. En dat, dat vind ik wel heel erg uh, En dit soort producties, ja, die, die zijn natuurlijk ook, dit is een soort van uh, interactieve datavisualisatie, ja. neem ik aan. Ja. ja, precies. En dat is als interactieve datavisualisatie natuurlijk heel snel duidelijk, duidelijk te maken. Mm -hmm. Ik denk inderdaad in een meer klassiek krantenproductie zou dit een aantal pagina's nodig hebben. Nou ja, stel dat je, ik noem maar iets, je kan de kiesdrempel, kun je instellen van 0 tot 15%. Ja, precies, ja, ja. En je kan kijken in zowel 2012 als 2017... Ja, heb je dan, je dan, dan, dan, je dan heb je dus 30, ja. 30 kaartjes ja. nodig. En dat is maar één van de vijf visualisaties uh, die we hebben gemaakt. Dus ja, het is... Dus vroeger zouden daar kunstprojecten van maken. <laughs> ja, boek, toch? Ja, ja, de encyclopedie ja. van, ja. van de kiesdrempel. Ja, ja, ja. ja. ja mooi. Oké, okay, dus die... Um, um, en Wat je hier ook wel een beetje in hoort natuurlijk, is die invloed van de media zelf. Dat hoor je hier eigenlijk niet zo in. Het is mm -hmm. meer een analyse van uh, uh, uitslagen, maar je hebt natuurlijk ook nog de invloed van de media. Mm -hmm. uh, hoe zit het daarmee? Het, de, de, de media heeft een rol gespeeld in de uitslag van verkiezingen. Mm -hmm. Of dat speelt, die speelt hij daarin. Wat, is, wat vind je daarvan? Wat, hoe? Ja, het is, een, het is een vrij algemene vraag. Ja. Dus daar kan ik ook alleen maar een heel, heel vaag antwoord uh, op geven. Nee, nou ja, maar goed, er gebeurt van alles. En dat daar. Uh, goed, bijvoorbeeld, ik denk dat Wilde zo groot is dankzij de media, voor een groot deel. En niet alleen dankzij de, zijn inhoud. Ja, het is natuurlijk heel lastig. Want je kan, uh, weet ik, inderdaad zeggen... bij iemand als Wilders, die man moet geen podium krijgen. Mm -hmm. uh, maar ja, als je hem geen podium geeft... dan zeggen mensen, waarom krijgt die man geen podium? Wat, hè? Of dan, dan, dan, okay. dan ben je ja. weer aan het doodzwijgen. Dus het nou, is heel, nou, ja, ja, maar daar zit natuurlijk wel wat tussen. Hè? Uh, je hebt een podium en je hebt uh, elk dingetje... wat iets met een buitenland te maken heeft... de mening van Wilders vragen. Ja. Daar ja. zitten ja. natuurlijk dingen tussen. Ja. Ja, weet je, is, kijk, ik, ik merk wel, en dat zie ik nou ook wel van, uh, ook wel van, ook wel van, van heel dichtbij. Want hè, die, die mensen inderdaad die die stukken schrijven, nou, daar, daar zit ik, zit ik, zit ik naast, zal ik maar zeggen. Ja. En ik, wat ik wel heel opvallend vind, is dat je ook wel ziet van hoe ontzettend complex het is... om zeg maar een goed stuk te schrijven waarin je probeert om zo uh, objectief mogelijk te zijn... en dingen van meerdere kanten te belichten. Wat ook echt wel gebeurt, denk ik wel van... Uh, dus ik laat ik zeggen van... He, wat, wat je wel eens hoort: van ja, journalisten die zitten maar een beetje op te schrijven wat ze denken en die doen maar wat of zo. Ja, dat is gewoon echt niet waar. Ik, bedoel, uh, ik zie wel echt dat mensen heel erg uh, hun taak, zeg maar, als, als uh, laten we zeggen, waakhond van de politiek wel echt heel serieus nemen. Ja, ja, en ook ja. echt wel heel rigoureus te werken om alles wat ze opschrijven echt te checken, echt te, uh, te kijken of het klopt. Alleen het ding is vaak: van dat de, de wereld is vaak een stuk minder. Uh, laten we zeggen, uh, uh, duidelijk dan dat je zou willen... Uh, hoe het zou kunnen overkomen in een kantartikel. Okay, yeah. Dus dat betekent ook dat je, dat je dus... ja Je krijgt soms, soms te maken met mensen die allemaal... voorkomen verschillende dingen zeggen. Ja, wat moet je dan op gaan schrijven? Ja. Dus je kan wel zeggen, meneer, ik zei de ene dag dat... en de andere zei die dat. Maar goed, dan gaan mensen zeggen van... ja, nou ja maar zo doe ik het allemaal niet. Dus het is, het is, het is heel moeilijk zeg maar om een stuk te schrijven... waarin je recht doet aan alle... Mogelijke invalshoeken. Ja. Wat niet saai is. Want als je dat ja, nou. Ja, want hè, want dat, dat is ook een, is ook een ja, gevaar. Ja, ja. Als je het, dan krijg je van die, van die stukken met. Ja, enerzijds, anderzijds, dit. En dan, dan lezen mensen het niet. Dus je zit. Ja, is dat echt zo? Ja. Ik weet het nou. Het, het is echt een gave om een, om een stuk te schrijven. waarin je. Ik vind het juist ja. wel interessant. Enerzijds dit, anderzijds dat. Ja. Oh ja. Oh, ja. Dan kun je er ook naar kijken. Ja, kijk, van ik denk wel wat, wat wij heel erg proberen te. Uh, te leren op dit moment. Ik denk dat dat, dat dat misschien wel de grootste uitdaging is voor een krant in een digitaal tijdperk, is van dat je wil kwaliteitsjournalistiek wil je uh, uh, verkopen in feite. Want dat, mm. dat, is, dat, dat is wat we doen. Yeah. Um, alleen hoe je dat verkoopt, is niet per se hetzelfde als de inhoud van het stuk wat je, wat je, wat je, wat je leest. He, dus het is de kop en de aankleding en de vormgeving versus wat er in het, in het stuk staat. Okay, yeah. en ik denk wel dat het was heel lang het idee van... Hè, en dat is ook logisch, want mensen kregen gewoon een krant in de bus. Je hoeft, je hoeft er niet naar op zoek te gaan. Ja, uh, ja, dat een kop maakt wel uit, maar uiteindelijk lezen mensen het stuk wel. Ja, ja, ja. Uh, maar je ziet gewoon dat als je nou geen kop hebt bij een stuk... wat aantrekkelijk is, dan klikken mensen er niet op. Dus daarin... Hè, en dat is altijd zo'n discussie van hoe ver kun je gaan in een, in een, in een kop... en hoe uh, zeer uh, is het wel of niet repetitief voor de inhoud. En daar zit nog een tricky ding achter... Namelijk, het, dan kan je namelijk gaan schrijven voor de statistieken. Dat is natuurlijk ook een gevaarlijk ding. Ja, absoluut. Ik kan zeggen van: oh ja, ja maar ja. mensen willen geen weloverwogen stukken. Ze willen dingen over poezen lezen. Ja. Wat ook zo is ja. natuurlijk, maar. snap ik. Ja. Nou ja, we hebben recent een, een, een, uh, uh, daar best wel uh, onderzoek naar gedaan. Want we hebben ook data-analysten die kijken naar. Daar waar mensen op klikken en of mensen dan abonnee worden, et cetera. Mm -hmm. En wat wel interessant is dat... Ja, je zou inderdaad kunnen zeggen... Van nou ja hè, van stel dat we al onze, al onze stukken alleen maar zouden schrijven... In de vorm van listicles, hè Dus uh, uh, tien uh, waanzinnige feiten over Mark Rutte nummer drie zal je verbazen. Of uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dit, is, dit, dit zijn de twee schattige katten van Dat Wilders. Een beetje dat, dat ja, niveau, ja, zeg maar. Ja. Dat we dan veel meer klik zouden hebben. Maar het blijkt dus dat dat, uh, dat, dat niet zo is. Okay. Dat eigenlijk mensen komen naar de volkskrant toe... Voor stukken waarvan je verwacht dat je ze bij de volkskant krijgt. Ja, ja, ja, Namelijk ja. inhoudelijk ja. en verdiepend. En, okay. en uh, tot op zekere hoogte ja, en niet... Zeg maar de, nou ja, dat soort stukken. Oké, okay, fijn. Want volgens mij zijn er best wel wat publicaties die kant opgegaan, doordat ze gewoon gezien hebben, oh, kijk, als we dit zo. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, uiteindelijk is een is een, is een krant, uh, of een, een, een journalistieke productie is ook gewoon, ja, moet ook gewoon geld verdienen. Aan de andere kant is je ja. hebt ook een mooi voorbeeld andersom, hè? Smashing Magazine. Die begon inderdaad, dat waren dit soort uh, stukjes. Mm -hmm. En die zijn daarna zijn die kwaliteitsstukken gaan schrijven. Ja. ja. ja, ja. Interessant om te zien. Ja, en dan dat soort, wat, wat ik uh, bijvoorbeeld mooi vind aan de correspondent, die hebben een aantal hele slimme dingetjes van die margin notes mm -hmm. hebben die. Mm -hmm. En dat wordt met de hand gedaan. En wat ik daar, tenminste dat idee heb ik, mm -hmm. he, dan wordt mm -hmm. met de hand wordt daar gekeken, oké, okay, hier kan je even verder lezen. Ja. En uh, wat je over het algemeen ziet is dat dat soort dingen automatisch worden gedaan van gerelateerde artikelen of meest gelezen stukken. Of mensen die dit mm -hmm. lazen, klikten daarna ja. hierop, Dat ja. soort dingen. Ja. En dat, dat handwerk, zit dat bij jullie meer... Ja, bij jou natuurlijk helemaal. Ja. Nou, ik denk dat we wel gemerkt hebben dat dat wel beter werkt. Ja. Van, we merkten bijvoorbeeld dat... en Weet je, dat is ook weer een ding van... Hè, van kijk, van, wij zijn natuurlijk ook onderdeel van de persgroep. En de persgroep wil hè, graag technologie bouwen... die voor heel veel kranten inzetbaar is. En dan ja. is het logisch dat je iets bouwt van dit zijn alle gerelateerde stukken over dit ding... in plaats van dat je redacteur dat dan matig moet laten doen. Maar je merkt zeker voor, voor een krant de Volkskrant... dat eigenlijk die handmatige manier... dat je daar ja, veel relevantere dingen mee kan ja, aanbieden. Kan. Ja. Dus wat we nou bijvoorbeeld sinds een tijdje doen... is dat we ook echt handmatig bij elk stuk... of in ieder geval niet alle stukken, maar de, de grotere stukken... Ja, gewoon zelf stukken erbij zoeken die gerelateerd zijn. als ja. je inderdaad vaak ziet... ja, oké, okay, dan krijg je alle stukken die gerelateerd zijn aan het buitenland. Ja, dan krijg je... Je krijgt en Donald Trump en je krijgt... er is een koe in het water in ja. India. Ja, precies. Bij van spreken. Ja. Dus dit is natuurlijk alles. Ja. Ja, en je kan dan... dan kan je gewoon ook bijvoorbeeld je bronnen vermelden. Dan kan je doorlezen. Externe bronnen is ook ja. interessant, ja. toch? Ja, ja. ja. Nee, ik denk, ik denk zeker dat we daar nog veel meer mee zouden kunnen doen. Ja. Maar ook, goed, ook daar is dus ik ook weer het... Maar dat zou, het, dan, dat zou je in een... Ik zou persoonlijk zou dat in een content management systeem verwachten. Ja, nog De goed, mogelijkheid nou ja. bestaat ja, om ja, ja. notes in de marge toe te voegen. Om footnotes toe te voegen. Om een, een lijst met bronnen eventueel toe te voegen. Nee, en absoluut. En daar zijn we ook wel mee bezig. Uh, ik bedoel, we krijgen een, een, een heel nieuw CMS. Wat, nou ja, ook dit soort dingen zou moeten kunnen in theorie. ja. ja, ja. Uh, maar ja, goed, ja, je, je merkt gewoon van, hè, van, dat is, maar ja, nogmaals, het voordeel van een groot bedrijf is dat je heel veel dingen goedkoper kan doen en efficiënter kan doen. Maar het nadeel is dat bepaalde dingen ook juist moeilijker worden, zoals snel kunnen itereren met techniek. Ja. Ja, en, ja. en, nou ja, goed, nogmaals, de correspondent heeft daar gewoon ontzettend voordeel mee dat zij niet, uh, zeg maar, een, een krant hebben die al honderd jaar bestaat ja, ja. En, uh, en meerdere kranten hebben waar ze, waar ze rekening mee moeten houden. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En die hebben ook wel echt hun eigen CMS volgens mij. Die bouwen ja, ze ook ja. zelf. Ja, ja. Wat, ik, wat ik echt heel slim is. Dat ja. hebben wij trouwens ook. onze CMS is ook een eigen beheer. En, ah, oké. Okay. Uh, dus en dat, ik denk dat dat ook wel goed is. Want je ja. wil... Denk ik denk wel dat het echt een van de... Nou ja, het is een van je, noem je dat... Uh, belangrijkste technieken. Absoluut. Ik kan me voorstellen dat je like, veel hosting of zo wel uitbesteedt. Maar zeker echt... Een CMS lijkt iets wat je zelf zou moeten bouwen. Dat is jouw tool. Ja. Ja, ja. Dat ja, dat moet je inrichten op jouw ja. manier natuurlijk, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel redelijk nieuw. De, kranten, de oude kranten hebben het ook best wel lang proberen tegen te houden uh, online. Of in elk geval niet heel actief aan deelgenomen. Ja, en ook dat is weer strategieën. Ja. Ja, ook, ook dat van, van, kijk, van tot een aantal jaar geleden was bij de persgroep... was ook het idee van, ja, met internet kun je niets verdienen... Mm -hmm. Dus we doen daar niks mee. Of we doen daar wel wat mee. Maar alleen maar op het meest basale niveau. Ja, dat is een beetje ANP-feed. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, en dat ja. is eigenlijk pas sinds een paar jaar is dat veranderd. Ja. Ja, ja, uh, en nou uh, ja, en dus ook omdat het zo'n groot bedrijf is... Duurt dat gewoon, mm -hmm. ja, kost dat wel tijd ja. uh, om dingen te veranderen. Ja. Maar goed, nou ja, wat ik al zei... Ik vind het wel echt fascinerend... van hoe snel wij als afdeling zijn gegroeid. Binnen, nou ja, ik bedoel, ik werk na nou 2,5 jaar bij de Volkskrant. In minder dan 2 jaar en 3 maanden. Ja... Twee jaar geleden was er nog helemaal niks. Dus het is echt, ja, ja, echt bizar van dat ja, ja. we hebben... Ja, ik denk dat ik, voor, dat ik de afgelopen twee jaar misschien iets van 60 of 70 dingen heb gemaakt of zo. Dus ja, dat is natuurlijk, natuurlijk best wel best idioot. maar, wat een ja. productie, hè. Hey, en, uh, uh, uh, uh, als je nou kijkt naar om je heen en andere journalistieke uitgaven, waar, waar worden de toffe dingen gedaan? Zijn er zijn nog meer kranten waar we naar moeten kijken... die dit soort uh, teams hebben? Um, nou ja, in Nederland is het best wel lastig volgens mij, heb ik een idee. Ja. Want ik zie inderdaad niet heel veel... Uh... Nou, je ziet wel dat het een beetje begint te komen. Ja, uh, uh, nou, ja de correspondent hebben we het al over gehad natuurlijk. Ja. Ja, de correspondent is gewoon, volgens mij is die echt interessant. Dat is en dat is, dat is ook echt een van de. En die hebben, maar van de andere kant, de correspondent niet, is niet, niet echt, echt maar wat wij doen. Die hebben nee, eigenlijk, nee. Het blijft echt bij stukken en soms een video, ja. soms een datavisatie. Maar het is allemaal nog redelijk, zeg maar, toch wel redelijk textueel wat zij doen. Absoluut, ja. Ja, en voor de rest. Maar verder, uh, uh, ja, wat zij doen interessante dingen met contextueel ja, verder ja, omheen. Van, ja, precies. Wat, wat ja. gebeurt er omheen en wat kan je allemaal met tekst digitaal? Dat is heel erg interessant. Maar in dat, dat soort producties als jullie doen, uh, New York Times, denk ik, af Ja, toe. Die, die, die doet dat natuurlijk heel goed. Die, ja. die, die hebben, maar die hebben daar ook echt uh, ook al jarenlang ervaring mee. En die hebben nou, gewoon heel veel mensen die dat, die dat kunnen. Dus dat is, ja. dat is echt gaaf. Ik vind als ik kijk naar... Maar ja, en dan kom ik toch snel bij Buitenlandse Media. Ik vind uh, wat de Outline doet vind ik heel erg interessant. Okay. Dat is een, hoe een, een, een, een, um, heet die, van Joshua Topolsky. Dat was een voormalige een van de oprichters van Fox. Okay. Fox, Fox vind ik trouwens ook heel Fox interessant. Vox met een V, hè? Ja, ja, met een V, niet Fox ja. met een F, maar Fox ja. met een V. Zeker uh, wat zij doen op videogebied vind ik erg, uh, erg inspirerend. Okay. En de outline is echt een, een. Als je die site ziet, dan denk oh, ja, ja. je, het is een soort van LSD trip of zo. Ja, ja, ja, ja. Maar en ik vind ook inhoudelijk vind ik het niet altijd uh, heel sterk. Maar ik vind qua vormgeving vind ik het echt gek. Het is uh, zo, zeg maar, echt het hele medium om uitvinden en echt nadenken van hoe kun je dit nou op mobiel goed doen en. Uh, allemaal gekke lijntjes en bewegingjes en zo. Dat dus vind ik wel echt, echt heel gaaf. En echt goed gedaan. Echt heel ja. goed gedaan. Ja. Okay, ja. Nou ja, en wat ik ook wel leuk vind, maar dat is een wat ander niveau uh, anders dan web. Ook wel van hoe, hoe ze andere media gebruiken. Bijvoorbeeld wat de New York Times doet met de daily. Wat een podcast uh, is. Ja. Die daar is vind ik ook echt super goed. Echt ja. heel erg interessant. Ja. Um, dus, maar ja, ik vind het wel jammer dat het, dat het heel vaak uh, anglo-saxische media zijn. Waar je naar moet kijken voor inspiratie. En dat het minder hier gebeurt. Mm -hmm. ja, ja. ja, want je ziet er bijvoorbeeld bij... Uh, nou ja, je zou zeggen dat de omroepen het, het uh, goed zouden kunnen doen... maar ook daar zie je dat ze heel vaak aanlopen tegen de beperkingen vanuit de NPO. Ja, ja maar daar, is, dat is een soort, daar zit gewoon een, een club die het niet goed snapt, toch? Ja, of, of het niet wil snappen, of het niet kan snappen... omdat ze worden beperkt door... De, de, nou ja, zeg maar regels uit Den Haag. Ja, maar daar heb ik je wel een paar mooie rants over zien. Ja. Ja. Ja, nou ja, maar, maar leg maar uit. Want dat is best wel belangrijk, ja. toch? Want dat, dat is inderdaad dat is een plek waar je dit zou verwachten. Maar die hebben gezegd... Nee, we doen alles tv of zo. We doen het internet. Ja, het is, het, is, het is gewoon heel raar dat, dat je had... Uh, dat de NPO, waar dus eigenlijk hè, al het geld van de omroepen komt vanuit de NPO... Ja. Uh, heeft een, een, nou ja, een lastige relatie met het internet. Ik denk dat je dat wel zo kan zeggen. Ja. En dat zit hem er vooral in dat zij niet zomaar... dat mag ook niet volgens de mediawet... zij mogen niet zomaar een nieuw aanbodkanaal opstarten. En een aanbodkanaal, dat is dus een woord voor uh, website, bijvoorbeeld. Okay. Dus je mag... En een aanbodkanaal mag alleen maar gekoppeld zijn... Hè, want ik ben geen zeg maar, expert van de mediawet... maar hoe ik het begrijp is dat... Ja. Je mag alleen maar een nieuw aanbodkanaal, uh, ergo een website, beginnen als het is gekoppeld aan een televisie- of een radioprogramma. Oké. Okay. Dus je mag niet zomaar een website beginnen als je een omroep bent. Ja, ja. Dat je bedenkt, wat wij doen, wij creëren een aanbodkanaal per week. Ja, dat, dat kan helemaal niet, zeg maar binnen het NPO-model. Uh, Oké, okay, ja. Yeah, en dat betekent dus ook dat, nou ja, ik noem maar iets bijvoorbeeld: een, een, een, een okay, website. Dus je mag wel bij een documentaire. Een website maken. Ja, bij mits, het, mits, mits, een... mits, het, mits het binnen de gestelde regels valt. Want het liefste, kijk, een website kan ook zijn een pagina op jouw programma-site of zo, zeg maar. Dus uh, je ziet dat het, het grootste probleem is dat ze dus bij de, uh, bij de sites die geen programma hebben. Je ziet bijvoorbeeld 3 voor 12 of zo, noem maar wat. Dus is een fantastische website, maar het is eigenlijk een website van een radioprogramma wat 3 voor 12 heet. Ja. Ook al luisteren de meeste mensen niet naar dat radioprogramma, ja. maar bekijken ze de website. Ja, ja, ja, ja. Uh, dus nou, en ik heb, ik heb uh, bij, de, bij de VPRO uh, gewerkt vier jaar. en <laughs> Ik heb bijvoorbeeld, eens even kijken. Ik heb Woord.nl gebouwd, Chines24, Wetenschap24 uh, en Hollandoc. Die vier sites zijn alle vier uit de lucht. Omdat ze uh, ongeautoriseerde aanbodkanalen waren... die niet meer binnen het model van de NPO pasten. Oh, oh, ja, dat het is, het is natuurlijk mas. idioot. Dus dat is even... een hartstikke goede site. Ja, ja, een hele, ja, een fantastische site. Ik bedoel zeker uh, Woord en Hollandoc. Vind ik echt heel erg dat, dat, dat die allebei gestopt zijn. Of ja. dan uh, Woord.nl bestaat nog maar gaat stoppen. Jezus. Terwijl, ja, ik denk echt wel, weet je. <laughs> maar goed, er zit een Waar anders, hè? Er zijn geen ja, plekken ja, ja, waar dit ja, gebeurt. Ja, dus dat ja. is echt ook wel een, een kaalslag. Ja. Ja. Terwijl, dat zijn inderdaad plekken waar je het zou verwachten. Maar dat komt dan door een wet, toch? Die ja, het, een het komt. Oude wet, het, is het, het? Nou, ik weet niet of het oude is, dus voor mij is het juist. Is dit, dit aanbod, van je kon vroeger meer bij de, bij de omroepen. Oké. Okay, uh, ja. Je, kan, je, je bent, nou ja, en ook daar verschuiven we wel heel veel dingen in. Maar je ziet bijvoorbeeld ook... van als we bijvoorbeeld ongeveer dingen proberen te doen met YouTube... ja, dat is ook uh, allemaal heel, heel moeilijk. Uh, bijvoorbeeld, uh, weet dat... Uh, uh, nou ja, van bijvoorbeeld dat Arjen Lubach, dat hij uh, zijn programma op YouTube mag aanbieden gedeeltelijk, Dat is echt... daar heeft hij echt behoorlijk hard voor moeten lobbyen volgens mij. Dat is echt een, anders dan was het echt niet gebeurd. En het is zo zonde. Hè? Het is ontzettend zonde, ja. Weet, ja. mijn dochtertje wil gewoon uh, Beastie Boys kijken. Ja, dat ja. Is, Moeilijk. Ja, het is heel moeilijk. Yeah. Dan moet je het kijken met de NPO-app. En dan mag je het in SD op je, op je 40 inch televisie gaan bekijken. Uh, ja. Met uh, precies, ja. het allemaal afgelopen. Als, ja, als het dan lukt. Ja, ja, ja. Dat lukt ook niet, ja, zomaar. Ja, dat is ja. heel moeilijk ja. om ja. dat te doen. Ja. Ja. Ja. Dat is echt wel jammer, ja. ja. Nou ja, jammer. Ja, en waar gebeurt het dan wel? Want dit soort meer creatieve producties... Um... Ja, kijk, ik denk wel als je gaat kijken wat verder van uh, media, maar meer naar gewoon webbureaus. Ik vind wel dat er in Nederland uh, hele mooie websites worden ja, gemaakt, ja. worden hele interessante dingen gedaan. Kijk, noem eens voorbeelden. Als je ziet bijvoorbeeld wat ze bij het Rijksmuseum doen. Of ja, okay. ja, uh, ja. bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ook, ook weer aan. Nou ja, bijvoorbeeld, ik vind. Uh, als je gaat kijken naar wat meer culturele instituten. Ik vind bijvoorbeeld de brakke grond hier in Amsterdam. Oké. Okay. We hebben best een interessante. We hebben een hele toffe website. En doen ook. vind ik best wel veel aan, aan digitale cultuur. Oké, okay, is, ook, is ook gaaf. Oh, is ook ja. uh, Ik bedoel, strijden Eindhoven was, was uh, dit weekend bijvoorbeeld ook. Oké. Okay. Dus, uh, ook zo'n zo digitale cultuurfestival. Oké, okay. uh, oh, daar zal ik eens naar gaan nou, kijken, Ja, het, het, het zit vaak wel meer in de designhoek. Omdat ja. natuurlijk Nederland daar ook wel een bepaalde soort van naam op heeft. Ja, maar aan de andere kant gebeurt er ook wel heel veel flauwekul, Want dat is ook een beetje verweven <laughs> met de marketing en de reclamewereld, zie je. Mm -hmm. En dan komt er, niet de culturele sector, dat klopt misschien. Maar als je kijkt naar... Nu zat ik me laatst van de week op te winden over de Spin Award... Ah, ja. Ongelooflijk wat een flauwekul daar gemaakt hmm. wordt. Ja. Ja, ik ja. Geloof, geloof dat ik ooit een Spin Award heb gewonnen... met een productie die ik voor de LMS heb gemaakt als freelancer. Oké. Okay. <laughs> ik was er zelf niet bij, maar... Ja, ja, ja. Dus, ik, dus ik heb geen idee, maar... Nee. Het, het is, ja, goed. Het is, kijk, het is vaak een beetje met, van die prijzen, met sowieso van die prijzen. Dat het is, ja, mensen die winnen... dat zijn vaak de mensen die tijd hebben om, om dat in te zenden. En... Uh, dan maar moeten het dan, is het dan, Want kijk, dat zijn ook de dingen die aandacht krijgen. En dat mm -hmm. betekent dus ook dat dat de dingen worden die gekopieerd worden. Ja. Wellicht. En dan, dan ziet een, een of ander bedrijf die het misschien niet zo heel goed snapt. Hey, als waterleidingbedrijf kan je dus ook gewoon een eerste introductiefilmpje van een druppel laten zien. Mm -hmm. En daarna dat het allemaal heel bijzonder gaat scrollen voordat je misschien ergens je waterstanden in kunt vullen. Mm -hmm. Dat is nu een site. En die is genomineerd. En de ju juryleden vinden dat een fantastisch ding. <lacht> ik van, wat? Hoe kan, dat? Hoe kan dat? Dat je zo'n fantasiewebsite goed vindt. En dit gaat natuurlijk gekopieerd worden. Van, kijk, wat te gek. Het beweegt. Ja, goed. Ik denk over het algemeen... De... <lacht> Meestal... Dat soort prijzen niet uitgereikt op basis van... hoe was de ervaring voor de klant, maar hoeveel bling-bling heeft dus misschien moet er een ander soort award-show komen. Voor wel goede dingen. Want ik ben er namelijk benieuwd naar. Je ziet ze niet zo veel. Misschien krijgt ze te weinig aandacht. Ja, we hebben toen, het afgelopen jaar hebben we twee prijzen gewonnen... vanuit de vereniging Online Journalistiek Nederland. Voor de VoteWiser en voor onze klimaatproducties. Ja, Um, de, andere weer een soort van, de, de NOS heeft... Dat, trouwens, ik zei net... de omroepen doen niet zoveel... maar ik vind wat de NOS doet... en ook uh, de VPRO en ook trouwens uh, KONCV te worden okay. doen wel echt wel toffe dingen, vind ik. Okay, yeah, yeah. Uh, de NOS had toen dat project gedaan... Uh, een uh, wordt voor gewonnen... in Molenbeek, waarin uh, een van hun verslaggevers... gewoon daar een week... Uh, in die Brusselse wijk met al die... Okay, yeah, yeah. Uh, de van terrorisme, zogenaamd... Uh, yeah. die heeft daar toen een week gezeten... en heel veel dingen gedaan alleen via Instagram. Echt okay. super interessant. Yeah. Um, dus de, ja, en dat was wel echt inhoudelijk. Dat waren gewoon inhoudelijke projecten. Ja. Maar ook daar, ik zag je ook wel weer dat het... Laat ik zeggen dat het... het er waren geen echt projecten tussen van je dacht van... Wauw, dit is echt een soort van... Uh... Maar goed, misschien is dat ook gewoon uitzonderlijk. Toch? Want hoeveel echte wauw-projecten in andere media gebeurden er nou... Dat zijn natuurlijk de, de echte memorabele dingen. Het Rijksmuseum wordt al jaren genoemd. Ja, dat is he, ook al jaren oud. Ja, ouder. dat klopt, dat is ook zo. Ja. De, de correspondent ja. is ook al een aantal jaren oud. Dat zijn de, de, de dingen die we, waar we het over tien jaar misschien nog over hebben. Maar hoeveel, als je kijkt naar van alles wat er twintig jaar geleden is gemaakt, is het niet zoveel? Het, het. Is ook heel, het is ook heel wonderlijk. En ik denk wel van dat het ook. Um... Nou ja, ik denk dat mensen ook wel eens niet zo goed zien vaak is dat als er projecten ook vaak zoveel tijd kosten uh, en dat het er allemaal uitzet alsof het allemaal heel makkelijk was, maar dat dat niet het geval is. Ja. Ik, had, ik had toevallig uh, afgelopen week een, uh, een lezing van Sarah Sibbeling, dat is een van de twee makers van uh, Schuldig. Okay. Die documentaire ja, ja, ja, ja. serie die echt miljoenen kijkers heeft dat gehad. goed, ja toch? Ja, ja fantastisch uh, programma. Maar zij zei dus van ja, eigenlijk hebben we hier tien jaar over gedaan over deze serie, om deze serie te maken. Want we zijn al tien jaar bezig met het onderwerp uh, schulden en dan specifiek schulden in Amsterdam-Noord. Natuurlijk ook heel specifiek. Ze hebben daar tien jaar geleden hun eerste documentaire over gemaakt, die twee, die twee uh, dames. Ja. En voor deze documentaire, dat zijn dus dit zijn vijf, zes afleveringen. Daar hadden ze 180 draaidagen voor. Jezus. Dus ook, ja, dat is. Dit is een, voor, een half jaar is dus dat. Een, een half jaar hè, een draaidagen ja, ja. En ze hebben ook echt, ze hebben daar uh, na een jaar of twee jaar bijna fulltime aan gewerkt. Met een crew ja. van echt tien mensen. Met echt de beste. Uh, de, de, de, de, de, ja, echt de, echt de beste mensen. Ja. En dan, hè, dan komt het allemaal zo over: van, ah, god, zo'n serie. Ja, dus dat hebben we dan gemaakt. En nou ja, we kunnen we niet gewoon elke week zo'n mooie serie maken. Maar ja. er zit zo veel tijd en zoveel moeite in. Dat is misschien realiseren consumenten zich eigenlijk helemaal niet zo goed... hoe duur dat Tuurlijk. is, toch? Ja, maar dat kost, dat kost zelfs veel geld. Ja. Maar dan, ze hechten er wel waarde aan. Ja. Dus dat is dan toch iets waarvan je denkt... nou, daar moeten we dan inderdaad geld voor over hebben. En ja. Dat, ja. En er is toch iets minder geld voor over... als je kijkt naar hoe er gestemd wordt. <laughs> toch? Ja, dat, dat kun je wel zeggen, Ja, ja. ja. Er wordt van alle kanten geroepen van uh, geen linkse hobby's. Maar dan, hebben we echt, dan zou er geen enkele productie meer zijn, toch? Als de subsidie weg zou gaan. Ja, God, weet je, ik denk dat er altijd wel, wel mogelijkheden blijven bestaan. Ah, ja, een... Maar als je kijkt naar de culturele sector... daar is echt wel het een en ander ernstig ingestort met blijvende gevolgen. Daar komen allemaal dingen niet meer terug. Ja, goed. En voor bepaalde dingen is dat ook niet zo erg, volgens mij. Maar ja, ja. kijk, ik, ik denk eerlijk gezegd... Van volgens mij, je hebt twee dingen. Van, je hebt de, de vraag van waar je subsidie aan moet geven. Mm -hmm. En dat is, dat is nou een blijvende discussie. Maar ik denk het andere ding... en daar heb ik, maak ik me altijd wat meer zorgen over... is een soort van idee, zeker vanuit de overheid... dat, je, dat culturele instellingen zelf bedrijven moeten worden... en geld moeten gaan verdienen. En ja, ik denk, uh, dat vind ik zo'n raar idee. Ik denk, ja, als je gaat kijken naar hoe de meeste uh, culturele instellingen werken... Ja, die hebben totaal geen enkele zakelijke ervaring over het algemeen. En dan ja, moeten ze maar mensen gaan bedenken hoe ze, hoe, ze zeg maar, hoe ze klanten moeten gaan bedienen. Ja, dat is, dat... Ook geen zakelijk nut, toch? Die hebben dat, geen zakelijk doel ook. Nee. Dat is ook helemaal niet... Te... Nee, en die discussie bijvoorbeeld die heb ik heel vaak uh, gehoord over... Uh, nou, als je bijvoorbeeld over het Rijksmuseum hebt. Uh, mm -hmm. die, die, die geven al hun afbeeldingen weg op hoge resolutie... Ja. Uh, uh, onder, onder een hele vrije licentie. Nou ja, dat is ook echt. Daar hebben ze ook ontzettend lang voor moeten uh, uh, zeg maar, uh, uh, onderhandelen binnen hun eigen organisatie. Met het idee van ja, we kunnen die afbeeldingen van heel veel geld verkopen aan partijen. En ja. Dat, ja, dat is helemaal niet zo. Er wordt, wordt bijna niks aan verdiend. Dus is, ja. Maar dan is er, is er zo'n soort van, soort van, ik weet niet, zo'n soort van idee van ja, dit is de manier waarop die instellingen dan heel veel geld kunnen gaan verdienen. Ja, dat is gewoon, ja. is gewoon niet zo. Dat is gewoon ja, niet zoveel ja, ja, ja. geld meer te verdienen. Nee. Ja goed, het Rijksmuseum heeft natuurlijk de massa dat het oude kunst heeft. Moderne kunst heb je de, dan ook weer, mag je niet zomaar de, publiceren? Ja, maar zelfs het Rijksmuseum heeft dus zeg maar in die positie waarin zij uh, afbeeldingen hebben die heel erg interessant zijn voor heel veel mensen. Zelfs dat is dus blijkbaar niet commercieel te, uit te baten. Ja, ja, ja. Wat uit te baten is, dat is het feit dat er mensen heen komen ja. die je voor de nachtwacht een selfie willen maken. Daar kun je geld voor vragen. Ja, ja, ja. Maar niet voor digitale JPEGs die je opstuurt. Het is gewoon, een, nee. een, is gewoon geen, geen business model. Nee. nee je, had op een gegeven moment, je had ook het idee van musea die dachten: van nee, als we de plaatjes in hoge resolutie gaan aanbieden, dan komen er geen mensen meer. Ja, natuurlijk ook valkul. <laughs> maar op dat, dat is trouwens ook wel veranderd hoor. Vond ik, ik, ik merk wel ja. van. ik, ik heb uh, uh, nou ja, wat ik al eerder zei, ik heb, ik heb heel lang voor Wikipedia-verwilligerswerk gedaan. En ik heb ja. onder andere maar precies dit is iets waar ik heel veel uh, mee, mee heb uh, te maken heb gehad. Dus inderdaad museum overtuigen dat ze hun afbeeldingen vrij moeten geven. En ik merkte wel dat dat, dat we daar, uh, want ik denk dat ik, nou ik denk misschien wel, dit twaalf jaar geleden voor het eerst heb ik zo'n gesprek gehad met een museum en dat je dat toen heel vaak hoorde, maar ja. dat dat wel echt veranderd is afgelopen ja, ja, absoluut. En dat komt omdat ja, het blijkt gewoon dat dat niet zo is. En ik denk zeker dat het museum of het Rijksmuseum heeft gewoon iets veranderd. Ook het door het te doen en te door te laten zien hoe succesvol dat is en hoe uh, dat mensen dat echt waarderen ja. en hoe ja. fijn dat is. Ja. Ja. Ik denk dat dat is gewoon een nieuw pattern geworden. Wat ja, ik en het fijne is wel, dit is een, dus, hè, een, een, een heel fijn pattern, want mensen gaan er namelijk nadoen. Wat ja, je net zei over, over wat is het, uh, websites die worden gekopieerd Nou ja, dit is een, een idee waarvan ik hoop dat heel veel mensen het gaan kopiëren. Ja, en ze dan denken ja. dat ze ermee minstens bij horen. Nou, ja. prima, weet je ja. wel. La, laat ze die afbeeldingen maar lekker vrijgeven. Dit is echt gewoon een, ja. wat een ervaren consultant zal tegen een museum zeggen, we doen het zo. Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja toch? Ja, ja. ja. Oké. Okay. De circulaire moeten we het nog over hebben. Oh ja, de circulaire. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja dat is natuurlijk wel. Ja, E-mail. E ja, we, ja, we hebben banden. het nu gehad over web. Podcasts hebben we even genoemd. Mm -hmm. Video mm -hmm. hebben we ook genoemd. Mm -hmm. Allemaal dingen die je kan met internet. Ja. E-mail kan je ook met internet. En het blijkt nog best goed te werken. Dat is onvoorstelbaar. Ik zit ja. ervan te kijken. Want ik dacht, een paar jaar geleden zag ik ineens steeds meer e mail uh, dingen voorbij mm -hmm. komen. Ik dacht, dat doet toch niemand? Maar mensen abonneren zich daarop. Ja, ik vind het ook wonderbaarlijk. Ja. Ik vind het ook heel raar dat dan mensen dat dan leuk vinden... om mijn Ja, nee, <laughs> mijn, ja, mijn, ja dat Het is <laughs> geen flauwekul. Het is een mooie combinatie... van flauwekul en interessante dingen. Ja. Toch? Ja. Aan de ene kant... Ja. je, je promoot gewoon de, de, de, de producties die je hebt gemaakt. En die zijn interessant. Dan heb je nog een... Uh, verzameling dingen die je interessant... vaak ook nog wel met een best wel een serieuze toon... Uh, dat, dat doe je ook. Uh, een hele stukken schrijf je erin. Ja. En kattengifjes. En kattengifjes. Mm -hmm. en, ook, en ook andere dieren. Ik voel het altijd wel een beetje alsof ik, alsof ik iets fout doe. Of dat ik mensen verraad als ik, als ik dan ook andere dieren doe. In plaats van alleen maar kattengifjes. Oh ja? Ja. Ja. Het, ook, ja het zijn kattengifjes. En dan zitten er opeens konijn en hond. En oh, paden en geiten dieren, En, ja, en uh, andere ja, dieren ja. tussen. Ja. Dat is eigenlijk niet. Uh... Je bent een van de weinige. Nieuwsbrieven voor ik plaatjes aanzet. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou dat is natuurlijk wel een, een mooi compliment. Ja. Ja. Maar wel gaaf, maar dat is best veel werk denk ik, of niet? Of heb je daar een mooie workflow voor? Nou, ik denk dat ik gemiddeld... Want ik versuur hem één keer in de twee weken. Ik denk dat ik daar gemiddeld... Ja, ik denk... Een dag mee ja. bezig ben. Ja, met het, met, en het is zeg maar op zich... Het deel, zeg het maar, de linkjes. Dat is vaak wel ja, die kom ik tegen en die, die save ik. En dan ga ik daar op een gegeven moment doorheen. Ja. Um, ik denk het... En ook, ook zeg maar, de, de, de giftjes Ja, die zoekt mijn vriendin dan voornamelijk uit. Die is heel goed in het, in het vinden van goede kattengiftjes. Dus uh, ook dat, zeg maar, dat is meer een beetje... Oké, okay, zij stuurt me dat tien en ik kies er drie uit, zeg maar. En, um, dus het meeste werk, zeg maar, is het schrijven van... De beschrijving bij de linkjes en dan wat ik dan... Ik vind dat, dat er altijd een mooi goed stuk in moet, wat ik dan zelf schrijf, waar ik dan nooit zoveel zin in heb. En wat ik dan toch altijd vind dat ik dat moet doen. En wat, okay, ik, wat yeah. ik dan uiteindelijk dan niet doe, of toch wel doe. Yeah. Uh, dat kost vaak de, echt de meeste tijd. Om ja, daaraan, ja, uh, om ja, ik heb het zelf een tijd lang ook gedaan. De Daily Nerd. Jezus, wat was dat thinking? Elke dag. Oh, je deed het ook elke dag? Ik deed elke dag tien linkjes met beschrijving. Schrikkelijk, moet ik denken. Ongelooflijk. Nou ja, het is, op zich, het is wel grappig omdat ik. Ik zie het een beetje, de circulair als een soort van uh, vervolg van wat ik eerder heb gedaan met uh, een website die ik had. Die heette 365 Dagen Kunst. Ja. En daarvoor had ik een website die heette 365 oké okay. En daar deed ik elke dag, elke dag iets van maken. Ja, ja, ja. En 365 dagen kunst ook, toch? Uh, nou, dat deed ik één keer in de week. Dat, dat ah. was een samenwerkingsverband met iets van. samen met, met, een, met een vriendin van mij en 40 mensen die sommige heel vaak en sommige één keer uh, ah, zeg maar okay. dingen bijdroegen. Ja, ja. Uh, maar ook daar, ja, het is heel grappig van dat dat het ook van die initiatieven zijn waar ik ook elke. waar een soort van, ja, een soort van ritme in moet komen of yeah. zo. Dat heb ik blijkbaar wel nodig. En de circulaire is eigenlijk gewoon ook weer een, een soort van exponent van. ik, ik moet één keer in zoveel tijd iets maken en dat aan mensen laten zien. Dat ja, is blijkbaar ja, iets. Ja. iets uh... Dat heb ik misschien ook wel, ja. Met deze podcast, daarvoor ik de Daily Nerd, dat was dagelijks, dat was krankzinnig. Uh, bloggen heb ik een tijd lang gedaan. Mm -hmm. uh, uh, uh. Ja, dus ik denk als ik uh, als ik ooit met circulair uh, mocht stoppen, wat ik niet Van nee, eh, Alle mensen die deze nee, nee, de podcast luisteren, denken, oh nee, ik ja. moet dan kategories ja. kijken. Dan, dan komt er weer iets anders. Dan ga ik alweer. Ja. Uh, weet ik veel... Uh, ik weet niet wat er naar nieuwsbrieven komt. Misschien we wel. Uh... Een stapje terug, toch? Want nieuwsbrieven vond ik een stapje terug. Toen dacht ik van, we hebben we allemaal. Dan gaan we nu ineens weer terug naar e-mail. Ja, <laughs> ja, maar ik vind e-mail e wel een mooi medium. Ja. En ik vind het ook van een wat meer uh, een beetje een soort van filosofisch. Uh, Aspect, ik vind het heel fijn dat e-mail is het laatste internetmedium waar geen groot bedrijf de baas over is. Dat vind ik heel fijn. Ja, ja, ja, ja. Weet je, als jij een internetprovider provider bent, dan kun je daar een e-mail dienst van afnemen. Terwijl als jij wil communiceren met iemand, ja, dan moet je dat doen via WhatsApp, dat is Facebook. Of via Facebook Messenger, dat is ook Facebook. Of je moet het doen via... Ik ja, weet ik veel Telegram of, uh, of uh, iets anders ja, ja, ja. ja, ik vind dat best wel. Weet je, of als je Inderdaad. wil iets, je wil iets met... is natuurlijk eigendom. Ja, ja, het, is, ja. Of je wil, je wil, het zijn allemaal, allemaal commerciële bedrijven uh, die gesloten protocollen hebben. Terwijl uh, e-mail is, een, is in feite een volledig open protocol. En ja. echt het laatste, afgezien van, van web, web. Uh, dat zijn de enige twee protocollen die, die nog open zijn. Ja. En, hè, en er zijn natuurlijk heel veel andere open protocollen, maar die nog veel gebruikt worden ja. dagelijks door mensen. Dus ja, ik... Ja, eigenlijk zou Twitter ook een protocol moet zijn. Maar dat is het niet. Nee, nee, dat is ook... Uh, ja, dat is ook jammer, denk ik. Ja. En hetzelfde geldt ook. Dus ik, bedoel, ik, ik bedoel vooral instant messaging. Of uh, ja. laten we zeggen... Uh, uh, ja, gewoon op gewoon, uh, WhatsApp-achtige diensten. Ja. Dat zou ook prima een open protocol kunnen zijn. Ja. Alleen ja, goed, er is natuurlijk geld mee te verdienen. Dus uh, dan gebeurt het niet. Nee. Dat is er natuurlijk wel, hè. Je hebt wel die web... Uh... Nieuwe webtechnologieën. Dus het is op zich open. Ja, ja, het goed. bouwen van een. Ah, ja. kijk, en het punt is altijd met deze dingen: van ja, je kunt wel, het kan wel open zijn. Maar als, ja, je, nee, is, maar, maar, maar als je vrienden er niet op opzetten, dan, dan, dan, dan bestaat het dus niet. Nee, het is ook iets, heel iets anders dan e-mail. Ja, e-mail heeft gewoon iedereen. Ja, en dat is gewoon een standaard. Het is een afschuwelijke standaard, een afschuwelijk protocol. Ja. Ik heb wel eens gelezen over mensen die e-mail clients hebben geschreven dat die. Dus daarna in een in een krachtzinnige instituut opgenomen moeten worden. omdat het gewoon zo'n afschuwelijk protocol is. Je hebt maar, ook zo die figuren die maken alleen maar die maken alleen maar interactieve e-mail nieuwsbrieven. Heb je die gast vorig jaar gezien op CSSD? Nee, maar ah, ik kan me e-mail HTML e-mail schrijven is echt normaal is ook echt verschrikkelijk. Dus een gast die liet zien dat hij een, een webshop waar je kon kiezen uit drie producten. Mm -hmm. En dan kun je ook nog allemaal instellingen doen. En dan kun je je, je naam en adresgegevens... Kun je, en bankgegevens kun je invullen. Allemaal in de e-mail. En dan kun je ook nog bestellen. Wauw, ongelooflijk. En met allemaal carousellen. Wauw. En verschillende... Niet normaal. Nou ja, wat natuurlijk interessant is... is de vraag van werkt dit in alle... Nee, zeker niet. Want, want, dat, want dat is een ja. probleem. Je kan... Het ding is geloof ik dat we natuurlijk weer... de, de standaard uh, HTML parser van Outlook. Dat is dezelfde als in Microsoft Word. Microsoft Word. Echt supergoed. Ja. Terwijl <laughs> ze hebben gewoon best wel browser, maar ja, dat is allemaal natuurlijk security uh, problematiek. Uh, okay. En hetzelfde geldt ook voor Gmail. En Gmail kon je heel lang geen plaatjes doen überhaupt. Nou ja. Dus ja, dat is onschrikkelijk. Je wil, uh, ja. je, wil, je wil echt geen website bouwen die, uh, voor, uh, voor e-mail. Ik weet wij kregen toen ik bij Mirabou werkte... kregen we wel eens een klant die dan zei... we willen een e-mail nieuwsbrief. Ik zei, ja, ga maar echt zo, <laughs> Dat ga ik echt niet doen. <laughs> Daar heb, heb je templates voor. Ja. Ja. Een template misschien voor je inkleuren, maar ga ik, ik ga het niet doen. Ik kan het niet eens testen. Mm -hmm. Ik heb ja. geen loods ja. Notes. Geen idee waar je dat vindt. Nee. Lotus ik... Notes, jezus Christus. Oké, goed. Ik moet zeggen, ik zit nou bij... De circulaire zit ik bij Revue, dat is een Nederlandse start-up. Ja. Die doen dat echt heel tof en die maken echt mooie nieuwsbrieven. Maar het is vooral omdat je bijna niks kan. qua. qua... zij kunnen het testen. Ja. Zij kunnen ja. dat doen. Ja. En de, ja. dat is hun vak. Prima, dus zij maken de tools. Ja, ja. ja. Maar inderdaad, je kan heel weinig. Hey, moet jij nog wat vertellen? Zijn we iets vergeten? Ik weet niet. Zijn er nog... Uh... Ja... Ik weet niet. Nog andere, nog andere vragen? Is er dan nog vragen binnengekomen misschien? Uh, of, uh... Oh ja, jij ja, had zelf nog vragen. <laughs> wat betreft die biografie? Ja, en... <laughs> nou ja ik denk van dat ik ben nog te jong voor een, voor een, voor een, voor een biografie. <laughs> ik weet niet of daar wel genoeg in, in, in kan staan. Je <laughs> nou, moet uh, een van mijn luisteraars maar gaan schrijven. <laughs> nog tips voor studenten? Tip voor studenten? ja. Ik weet niet, wat, wat, voor, uh, wat merk je zelf vaak bij je studenten? Wat voor vragen ze hebben? Ja, dat is natuurlijk super verschillend. We hebben zo, zo veel verschillende studenten. Uh, ja, veel van waar moet ik gaan werken, dat, dat weten ze niet. Maar ja, ja, dat kan je ook niet zomaar even beantwoorden. Dat kan zeker. ook niet allemaal bij de komen werken. Nou ja, ze mogen, ze mogen zeker uh, bij ons stage komen lopen. Heel ja. graag zelfs. ja. ja. Maar dan zoek je echt mee naar de creatieve en technische mensen die meer een soort of van alles profielen. Van alles, ja. ja. Ik bedoel videomakers, schrijvers, vormgevers, animatoren. kan ja, allemaal. Ja, ja. ja natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, als jullie nog luisteren... <laughs> kom, kom naar ons. Ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Ik vond het een leuk gesprek. Vond ik ook. Joep. Ja. Dit was aflevering 25 alweer van The Good, The Bad and The Interesting... waarin Vasilis van Gemert dit keer sprak met Hai Kranen... digitale verhalenverteller bij de Volkskrant. Mocht je contact met me op willen nemen over deze podcast... dan kan dat via e-mail op vasilis@vasilis.nl of als je wat korter van stof bent... kan je me vinden op Twitter onder de naam Ed Vasilis. Mocht je me willen bedanken, dan kan dat eventueel ook financieel op patreon.com slash Van dat geld betaal ik de transcripties die handig zijn voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren. Er zijn ook best wat mensen en bedrijven die hier aan meebetalen, zoals CMD Amsterdam en Job. En dat is natuurlijk echt heel fijn. Volgende keer praat ik met Atja Apitulai van ontwerpbureau Mijksenaar. En dan gaan we het in elk geval hebben over overeenkomsten tussen architecten en reclamebureaus.